The sheep. Nee dat. Of die zegt knuffelen is onkroepen. Ja, ja, ja, precies. Nee, da, ja, dat moet onkroepen. Onkroepen. Dat weet ik ook wel, maar daar kom ik even niet op. So, dat, ja. wordt, dat wordt. Gatjo Binel. Dus, uh, met Am I Crazy? Gevonden op Jamendo. Ja. Oh nee, zo noemden zij al die anderen. Dat was het. Dat waren de niet-zigeuners. Kijk, daar is Guus ook. Het is hier donker en koud, hè? Het is hier hartstikke fris, man. Buiten stijgt het kwik tot uh, voorbij de laatste schalen. Maar hier binnen is het akelig koud. Hij geniet ervan, ja, tuurlijk. Hou je jas maar van, man. Ik zit hier een beetje te kleumen. Ik ga mijn jas uit. Toch wel, oké. Okay. Gatjo, was dat nou van zeg maar de, de niet-zigeuner? Ja. Ja? En ja, de Maar dan kun je wel he? een hele goede vriend zijn, hè? Dat kan wel. Hij okay. We had net een nummer van Binel Oké. Okay. Nou, dat is een zigeuner waarschijnlijk, die niet zigeuner is. Jullie, zo. ja. Als ze zo genoemd worden. Oké. Okay. Kijk. Hallo. Uh, hey, Opreet al red red. De kanakies. Geen grote holle kies waarin je wat kunt smokkelen Niels. Wacht even, ik ga mijn bril opzetten nu. Dat is, uh, er zijn ineens allemaal mensen op de chat joh. Met dank aan Melle is dat uh, gewoon de kieswijzer. Maar daarvoor is misschien de ruimte voor de naam te kort. Ja. Hé, hey, je moet toch wat doen in je twitter hoor, vind ik. Exact. Dat vind ik echt. Ik heb maar twintig minuten getwitterd. En ik heb al zoveel getwitterd, jongen. Dat is echt Twintig minuten en 2000 nieuwe vrienden? Nee, nee, nee. Oh, okay. nee want je hebt daar geen vrienden. Je hebt daar alleen maar mensen die je kan volgen. Oh, ja, grongen. stalkers. Stalkers, dat was het. Nee, je bent zelf een stalker dan. Ah, ja, daarmee begon je. Ja. ja, ja. ja. Oh, even. Maar ik denk toch dat je... Toch wat meer moeten twitt twitteren. Oké. Okay. Tweet. Want er zijn mensen die twitteren hele domme dingen en daar kun je dan op reageren. Oh, dat is wel wat voor ons. En dat is ontzettend leuk. Dat want het is helemaal in ons straatje. Ah. Want dan kunnen wij ook weer een beetje slap en dom reageren. Daar zijn we heel goed in, namelijk. Hè? Als we de smaak te pakken krijgen, dan. Gaat het allemaal vanzelf. Wordt het bijna humor? Of het is humor natuurlijk, maar. Dan het serieuze wel, uh, humor? Dan wel heel erg. En Niels die laat het twitteren lekker over aan de mussen in mijn tuin. Zijn tuin dan. Ja, ja. ja maar hij heeft mussen. Ja. Nou, we hebben hier een hele leuke merel. Die twittert ook wat af hoor. Ja, maar Die ik, zijn te gek. Ik, ik, ik heb een heleboel merels. Die en, duiven die twitteren wat minder. Ik uh, schiet duiven. Oh, dat mag je niet uh, Nou, dat mag, dat mag het hele jaar door. Gelukkig wel. Alleen de... Laat de slager dat maar niet horen. Nou ja, ze zijn veel lekkerder als kip. Dat kan ik je op een briefje geven. Ja? Ja, echt. Gewoon een houdduif, jongen. Houdduif. Ja. Hier zit er eentje voor de deur. Ja, ja, ik bedoel maar. Die woont hier. Lekker, man. Nee, hoor. Die woont hier. Je wacht even tot die, die jongen op het punt staan om uit te vliegen. Die zijn met z'n tweeën. Ja, maar er zitten er nog twee onder. Ja. En die twee, ja. voordat ze gaan uitvliegen, dan zijn ze het lekkerst. Oké. Okay. Die kunnen gewoon zo uit het ja. nest tillen. Ja. ja. Oké, okay, nou de kat, nou die is niet meer, dus jammer voor de kat. Het was echt, nee het is gewoon zonde, dus gewoon ook voor de hele sfeer. Ja, het was wel leuk uh, Joep, maar Joep is niet meer. Nee. Joep is een verkeersslachtoffer geworden. En dat had hem nooit overkomen als al die hekken hier neergezet waren, die er nu al staan hè. Hebben ja, oeh jongens jongens, we hebben nu in Utrecht hè, kan je dus echt... Hagelnieuwe dranghekken zien. Gewoon, ja. ik zie ze op allerlei rotondes. Staan ze al klaar met een soort verbodsbord nee, erop? Staat. Oh, hier nu ook. Komt steeds dichterbij. Dat heeft te maken met de tour. Maar. Ik heb nog nooit zulke nieuwe dranghekken gezien. Hè? Want ze glimmen alsof ze van zilveren zijn. Dus die zijn echt werkelijk zojuist bij Bammens uit het bad gekomen of zo. Van, uh... Nou, maar heb je de tour gezien de afgelopen weken? Die was in 1954 of zo. Uh, dan begon ja. het in Amsterdam. En dan zie je dus dat. Rotterdam? Nee, in Amsterdam. Oh. Ik heb ze ook in Amsterdam zien fietsen daar. Ja, ja, ja. Maar ik dacht dat het. Uh, er was iets met het AD of zo. Die hadden toen voor een ton. hadden ze. Het, uh, naar Nederland gegaan. Oké, okay, maar in ieder geval, ik je zag dat dus dat mensen was. die hm. zitten dus op de stoeprand. Ja. Nu, hier in de binnenstad, worden ja. de stoepranden van de stoepen afgehaald. Weggehaald, heb hoor. je dat ja. niet gezien? Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, ik kijk, ik kijk het is echt gewoon een puin, En dan is er ergens een stukje, dus heel mooi, heel mooi bestraat. En dan gaan ze dus asfalt overheen gooien, omdat anders die wielrenners niet door dit ja. smalle stuk heen nee, kunnen. Ja. Nee, nee, kijk, mijn ogen uit. Ik heb nog nooit zoveel, echt, zoveel. Openbare werkers, zou ik me zeggen, gemeentewerkers, plantsoenenmedewerkers, stratenmakers, lantaarnpaalrechtzetters, uh, muurpoetsers. Nou, het is echt onwaarschijnlijk. En ik... ja, het is echt gewoon gemeen, want je, gewoon, er was hier een hele mooie berm met allemaal mooie bloemetjes. Dat hebben ze allemaal gewoon kapot gehakt. Ah. En dat stond mooi te bloeien. Ja, ja maar dat was toch dat stond waarschijnlijk anders in het plan. Staat anders in het plan. Ja, maar dat heeft de buurt betaald. Hè? Dat heeft niet de gemeente betaald. Misschien zetten ze het straks weer terug, je weet het niet. Nee, ze hebben het met een of andere soort uh, metalen ding allemaal uit de grond getrokken. En nou staat er dus mee en allerlei soorten gras. Het is op zich, uh, ja... Frans, meer Frans. Ja, uh, ja? ja meer dorp en... <laughs> okay. ja. ik, ik zie al heel veel meer toeristen ook in de stad. Ik heb toch het gevoel dat dat daarom is. Ja, ja, kijk... Op het moment dat jij gewoon je, je huis, al is het maar één kamer, kan verhuren voor 300 euro. Volgens mij verhuren ze nog voor veel meer. Ja, dat kan, maar ik durf niet meer te vragen. Je hebt gelijk, Niels. We ik had het nog, zo had ik het nog niet bekeken, maar we hebben gewoon het grootste dopingfestijn ter wereld uh, om de hoek. Nou, maar doping zijn is... Kijk, daar is Guus ook. Een beetje positief oh, daarover zijn. Ik wil daar echt duidelijk een onderscheid ja, in maken. Positief. Zeker sinds er vandaag een boek is uitgekomen, wil ik duidelijk het onderscheid maken tussen uh, drugs uh, die je gewoon lekkerder laten voelen of wat dan ook uh, doen. En dat doen al die dopingproducten over het algemeen niet. Nou, als je daardoor wint, voel je je natuurlijk hartstikke lekker. Hé, noem mij één iemand die wint vanwege de doping. Je kan... Nieuw uh, Armstrong? Nee, stond nee, die nee. Al oh, oh, oh, op de maan. Oh. Die gast die moet sowieso van nature heel goed kunnen fietsen. Anders gaat het hem met die doping ook niet lukken. Als jij die doping gebruikt, ik weet zeker ja. dat je na een half uur... heb je het wel gezien. Nou, ik, kijk, als je dat zomaar... Uh, Zeg maar, een soort uh, omgekoeld begint. Uh, ja, nee, dan God, moet je wel uit. En week doen wij een dopingtest en de, al die doping die werkt niet. Nou. Nee, echt die Epo die zorgt misschien dat je wat meer zuurstof. Ja, ja, ja, ja dat doen ze ook. En ook nog uh, dat ze dan op hoogte na een week je bloed aftappen. Yep, klaar. Maar het hoeft niet eens op hoogte, het kan hier in het ziekenhuis. Ja, We hebben hier de... een speciale afdeling in het ziekenhuis, Jawel. Daar kun je een ruimte. Dan kun je de luchtdruk verlagen. Ja. Met minder zuurstof, ja, ja. je kan alles bijstellen. Ja, ja. Ja, je moet niet dat bloed hebben van die gasten die in zo'n ap Apollo-capsule zaten. Nee, dat, uh... dat is natuurlijk veel, heel zuurstofrijk. Ja, nou, ja. hm. Zo'n Apollo-capsule, die zijn ook wel erg bestraald hoor. Maar, oké, okay, doping en... Uh prettige middelen van uh... nee geen prettige het zijn geen prettige middelen maak nee, nou maar het onderscheid ja ik zeg toch doping en dus en prettige als, middelen ja daar okay. maar van uh, het is wel interessant ja dat er dus hier zo'n heel uh, drugparcours uh, voorbij raast van uh, dat ze gaan ze nu, oh, kan me nou opeens bedenken dat ze dan in al die hotelletjes, daar zijn ze al, zich altijd aan het voorbereiden. Dus die hebben geheime ruimtes gemaakt met die zakken met uh, nepurine en, uh, en, ja, en bloed en weet ik wat. Heb je een idee hoeveel mensen er bij de Tour horen? Bij de Tour horen? Ja, 1600 kamers zijn alleen al ja? vanwege de, toer, van de, de organisatie van de Tour. 1600 kamers. Ja, dat is niet echt uh, een klein beetje. Ik wist niet eens dat we zoveel kamers in Utrecht hadden, joh. Kijk je, Tom Simpson, dat was de, een van de eerste fietsers die dood neerviel bij het fietsen. <coughs> Op zich wel een prestatie. Er werden in zijn ampullen vier niet gebruikte. Of er werden in zijn shirt vier niet gebruikte ampullen gevonden. ...waarvan er één amfetamine bevatte. Ja, ja, daar ga je harder voor fietsen. Simpson we dat zou zijn overleden aan een combinatie van hitte en uitputting. Toch okay. was het gebruik van doping niet alleen de oorzaak van zijn dood. Het was de combinatie van grote hitte, uitdroging... ...zijn karaktertrek van het nooit willen. En het gebruik van amfetamine waar men roekeloos van kan worden. Ja, maar dat is ook leuk, want dat kon je niet documenteren documentaire ook zien. Ja, ja. Dat ze sigaren rookten in die tijd... Ja, er is een tijd geweest dat de Toer de Fransman... Cognac in het flesje. ...een band om hun nek hadden, zou ik maar zeggen, voor eventueel uh, te wisselen. En bij een restaurantje misschien afstapte om daar eens wat te gaan eten. En een bidon met cognac. Kijk, ja. ja, ja. Hey. ja, ja. Nou ga je ook niet echt harder van fietsen, hoor. Maar wat dat betreft, er zit dus een soort uh, hittegolf aan te komen. Er werd... Uh, in het parool over Amsterdam al gerept van uh, hitte-eiland. Dat is iets wat tegenwoordig. dat kwam al wat vaker nou weer naar voren. Hoe er dus uh, in de stad. Uh, heel lokaal, zou ik maar zeggen. Uh, grote verschillen kunnen zijn. Maar dus uh, daar hebben ze het dan over een gevoelstemperatuur. Dus dat kun je zoiets. omgekeerd zou het uh, de windchill zijn of zo. Zo van het vriest uh, 10 graden. maar pas op, het voelt als uh, min 25. Uh, maar dit is dus plus 55. Lekker man. Wat dat betreft, uh, dat wordt nog wat. Nou ja, je planten groeit niet meer op die temperatuur. Nee. Nee. Maar ik zie ze hier al staan met z'n allen, met die, uh, met die hitte. En natuurlijk uh, niet zo mooi. veel alcohol verhanden voor het publiek. Hè? Hm. Nee, uh, overal in Utrecht is gratis water hè. Bij alle horecagelegenheden, al het water is gratis. Gek. Dat hebben ze afgesproken. Heel maar goed. waarom doen ze dat normaal uh... niet? Ja, ik moet een beetje zo. Ja, ja maar volgt. ik ben zo bang dat ik die trap pak. Oh, nou, nee, dan komt we goed. Gatjobinel. Dat is uh, met Am I Crazy. Gevonden op Yamendo. Ja. Gatio Binel, uh, Misschien wel een zigeuner. Zijn nu stil. Wat horen jullie? Ik doe mijn best. Betaald, ja. ik hoor een koffiemachine, ik hoor mensen stommelen, ik hoor gepraat. En de trap maakt ongelooflijk weinig geluid zolang er niemand op loopt. Moet ik zeggen. Mm, nee, die trap die werkt ook als een soort versterker. Ah. Maar ja, de versterker zelf dien je ook niet te horen. Lage ruis en zo van fijn. Weinig vervorming. Ja, hm. ah, stilte. Nou, bedankt. Mooi. zit helemaal goed, joh. Ja. En ja, dan laat ik hem zo staan. Anders kunnen we ook nog, dat we onder een kartonnen doos gaan zitten. Dat hebben we ook een keer gedaan. Oh ja, dat is Ja, dat ja, ja, dit, ja. mensen willen niet weten wat voor dingen klopt. wij allemaal doorstaan vanwege klopt, klopt, klopt, ridderalium. Klopt. Uh, ja, ja, nee, zaten we zaten in een kartonnen doos. Ja. Ja. Heel vroeger ook trouwens, over oh, een lol, als er dan iets groots gekocht was, wat een hele enkele keer ja. gebeurde. Waar dan een nog grotere doos omheen zat. Nou, je eigen huisje. Mm -hmm. hey, hey, hey. Van de wasmachine Hier. doos. Jij bent pas echt een dromer. Gelijk een, een huis. Wat een lol. Ik was wel blij dat het een tv. Uh, ja. Oh. ja, nou, pies on drugs. We hebben straks... Uh... Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik zeker ook. We hebben om acht uur interessant... We hebben vorige keer al aangekondigd. Ik ben uh, hem gelijk gaan volgen. Een gast. In, aan de... stamtafel. Toch? Zo zou je ja. we het wel kunnen noemen. Ja. En dan uh, gaan we... Het is... Uh, wellicht over de ontwikkeling in Nederland. De, de club. Die ideeën. Die, die blijven, blijven maar naar voren komen. Want er is in die zin... Uh, ja, is, nou, er is een club in Amsterdam. Hè. Er is een club en er zijn, er zijn meer clubs. Alleen in wezen, ja, in oprichting. Of, en sommige zijn heel geheim. Of clubs, uh, je hebt ook geheime clubs. Je hebt clubs waar niemand wat van weet. Je hebt clubs waar, waar mensen van die puntmutsen op hebben met gaatjes om doorheen te kijken. Ook in Civilia. Ja. Kijk. I, nou jongens, Kai Hollemans die is er om 8 uur. En de man is dus medewerker geweest bij VWS. En, uh, Moet je even uitleggen wat dat is? Want het klinkt heel interessant voor de meeste van mensen. Maar. Volksgezondheid, en? sport, welzijn. En? Ja, zoiets. Zoiets ja. Maar, maar niet van de wetenschap toch? Nee, nee, nee. nee. Maar toch, waar zie je dan op afrekenen? Op wetenschap? Ja, want als het niet nee, wetenschappelijk politiek, is, dan mag het niet. Je wordt afgerekend op hoe je de politiek voert. Oké, okay, dus. Wetenschap, daar gaat werkelijk uh, nergens uh, oh. iets om. Maar, maar de btw-verhoging gaat niet door. En het is de schuld van D66 het. Want die willen niet meer banen. Zegt de VVD. Dus de politiek. Ik weet, ik weet niet precies wat bedoel je daarmee eigenlijk. Dat is ook zo'n oud artikel, ja inderdaad. Gemeenten negeren ja. verbod van de regulering. Ja, en, en dat de... is dus niet waar. Nou ja, het, het, het schuift alsmaar langs die grens. In de zin van uh, zo'n, uh, de man uh, van het CDA die wou dan van dat er helemaal niks mag gebeuren. En wat, wat, is, wat is wel wat, wat is niks. Uh, er zijn geen gemeenten die momenteel... Zou maar zeggen, effectief weet hebben of uh, op de een of andere manier uh, bijdragen aan de productie van cannabis. Nee, ja, maar dat wordt tegengehouden. Daar ja, heb ik een dus voorbeeld van. In, in die zin is het niet zo dat ze dat verbod negeren. Uh, nee. In die zin houden ze zich eraan. Nee. Onze, de wethouder in Utrecht die zegt ook de hele tijd van ik wil gewoon niet dat de mensen die daar dan. Uh, Zo'n club hebben. Dat, dat willen gaan proberen om dat gestalte te geven. Dat die, ik zal maar zeggen, voor het hekje komen te staan. En daarom dus die hele, ik zal maar zeggen, exercitie met uh, opiumontheffing aanvraag. En dat is dezelfde weg die Zwijndrecht uh, ook wil uh, bewandelen. Maar ik denk dat in de ogen van sommigen... Nou, ik vind ah. Zwijndrecht een heel slecht plan hoor, nog steeds. Oké, okay, maar fijn, ik denk maar. dat in de ogen van sommigen dit alleen al een soort inhoud of wordt uitgelegd. Als van, ui, zie je nou wel, we hadden gezegd dat ze er niet mee bezig mochten zijn en dan doen ze toch wat. Uh, ik zou oppassen voor de plannen van Zwijndrecht hoor mensen. Want dat is net zo erg als dat we dat hele medische wiet en zo gebeuren ja, ja, gaan doen. we het straks over Oké, okay, want dat, dat is gewoon echt zo schandalig. Als, we zullen het zien. Die me het zolang mensen gaat. blijven hameren op medische wiet en zo, dan krijg je ook medische eisen. En die komen vanuit de farma-industrie. En die mensen die eisen niet dat het een plantje is, die eisen dat het een stofje is. En daarmee hak je gewoon die hele plant in stukjes en ieder stofje is verhandelbaar. Dat is wat er gaat gebeuren en daarmee blijft het plantje nog steeds verboden. Behalve voor sommige bedrijven. Dat is, een ja, over, dat is het grootste, dat, dat zie je gebeuren. Dat ja. zie je gewoon ja, gebeuren. Dat. In Canada is maar één bedrijf nu, hè, wat de wiet levert. Ja, nou ja, wellicht kunnen we daar straks uh, uh, dieper op ingaan. Want uh, ik, ik, dat is in die zin... Uh, ik moet dan geen koffie meer drinken hoor, want dan word ik, ik word echt helemaal hyper. Nu, oh jee. Nog het laatste slokje dan. Dat is ook druk. Het wordt hier ook inderdaad al warmer. Tjonge jonge jonge. Nou. Eh, in dat uh, nieuwsuurprogramma, uh, daar uh, kwam trouwens ook uh, Jan van Piekeren in voor... En, uh, nou, die had zijn dag niet. Oh. Nou, die had zijn dag niet. Die, uh, dat is dus heftig uh, geknipt, uh, zullen we maar zeggen. Va waarbij hij echt, hij was zelf heel erg ontstemd over de uitkomst. En dat hij dus daar, uh, ik zal maar zeggen, dat het zo wonderlijk klinkt, allemaal, dat is gewoon vanwege, dus, uh, ik zal maar zeggen, nou, een zigeuner. zijn nu stil, wat horen jullie? En het ging zo ver dat hij dus. Betaald. Misschien zet ze straks weer terug. Ik hoor ja. een koffiemachine, ik hoor mensen van hoe dat veranderd wordt. Eén uh, dingetje is ze dan in die zin misschien enigszins ontglipt of dat was te krap om dat weg te editen. Maar als je naar het uh, item kijkt, dan zie je dat hij dus daarbij, het is andersom, en dan aan die bij iets moet bestellen of zo. Dat is dus vanwege hun. En die zeggen van ja. Uh, ik ben eigenlijk gestopt, maar ja, doe me dan maar uh, zo'n uh, voorgedraaide superskunk. <laughs> dat is ook lekker iets om mee te uh. beginnen als je weer gestopt bent. Nee, die gaat hij helemaal niet zelf oproken. Ja, dat vind ik zonde. Weet je, van in die zin, daar hoeven we ook helemaal geen zakkie te hebben of zo. Van, dus in, in die zin, en dat, dat hebben die programmamakers dan toch niet helemaal uh, doorgehad, zou ik maar zeggen. En inderdaad, waar ze gewoon, zoals altijd, uh, ik zou maar zeggen, een beetje op zitten te loeren. Dat is uh, hè, rookwolken met uh, flink, uh, flink zijlicht, uh, tegenlicht, uh, een mooie slagschaduw of zo. Van... Hè, Mensen roken soms ook een pijpje. Er zijn steeds meer mensen die van die uh, grote en kleine verdampers uh, nuttig een uh, cake worden gegeten. Maar nee hoor, ze hebben allemaal in hun hoofd een soort van, uh, het, bijna een soort romantisch beeld. En oeh, uh, oh, hier kunnen we nog een roker filmen hoor. Nou, wat knap. Maar dus uh, in die zin... Uh... Die media die hebben wat dat betreft. Uh, die hebben eigenlijk heel veel invloed. Op hoe mensen gaan reageren op iets. Dat zie je ook met hoe allemaal dingen over Griekenland worden gepresenteerd. Ja, dus dat, dat land toch dat al ons geld heeft? Of... Al ons geld, ja. Nou, dat hoor je steeds. Al ons geld, daarom hebben we helemaal niks meer. Nou, volgens mij, als, als we gewoon hebben, die Grieken hun geld. Uh, of hun schulden. Ik heb hier, gelukkig, ik heb hier gelukkig een Duitse 2-euro-munt. Kijk, ja, gelukkig. Ja, gelukkig. Waar ik nog een koffie mee kan krijgen. Okay. Maar verder, inderdaad, alles zit bij die Grieken. Maar dat kan maar, toch niet? Maar dus daar, daar zie je dan hoe die media en, en daarmee dus heel veel mensen allerlei ideeën hebben. Die dan uh, bij nadere beschouwing blijkt dat toch veel genuanceerder in elkaar te steken. En in die zin is dat wel, uh, ja, dat is wel heel jammer. Want je, je voelt dat daarmee ook iets wordt... Uh, ja, opgewarmd, waarin dus al die nuances volledig weg buiten beeld. Nou ja, het is sowieso leuk het voorstel, als je gewoon opzoekt. Uh, slome donders die alleen maar met pensioen gaan of zo. Het is ik, sowieso ik het leuk niet, als je gaat maar. opzoeken wat het IMF uh, uh, vorig jaar al voor winst gemaakt heeft uit deze situatie. En het gaat echt om miljarden, lieve mensen. Dus. Uh, het is heel interessant, maar het IMF is eigenlijk de, de eerste schuldeiser, want dat, dat is morgen, dan loopt het hele termijn af, eigenlijk om twaalf uur vannacht. En, en die, die ECB, die, die Europese toestand, dat, dat is pas volgende maand. En dat, dat is ook geen politieke organisatie en van het IMF zou je dat ook niet verwachten, maar dat blijkt dus een hele commerciële organisatie te zijn. En waarom staat dat nooit in de kapot van de regulering? Ja, en, en dat de... is dus niet waar. Meer als een miljard sowieso in 2014 al winst hadden aan het hele gesodemieten met Griekenland. Want zij waren iedere keer de eerste schuldeisering. Van het CDA, die wouden van dat er helemaal niks mag gebeuren. En wat, wat is... anderhalf of zo toch? Nee. Jawel. Nee. Het gaat om miljoenen, het gaat niet om miljarden. Okay, maar het, het, en het is alleen maar de rente, hè? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, is van. De uh, bottom line is, het kan niet. Weet je, overal. Nee, maar ze betalen rente wereld. over rente, over rente, over ja. rente, over rente, over rente. En ze schu de schulden raak je niet kwijt op die manier. Nee, dat klopt. Dat, uh, dat is uh, het, het hele verhaal in de zin van. Zo, zoals het nu werkt met rente op rente, dat is een systeem dat is eigenlijk nog nooit zo lang goed gegaan als nu en dat is dus nu iets van uh, 60 jaar, 70 met uh, opiumontheffing aanvraag en dat is dezelfde weg die Zwijndrecht uh, ook wil uh, bewandelen, maar ik denk dat in de ogen van sommigen, kan het niet, dat is onmogelijk. Dus, uh, als je dat 100 jaar verder gaat, nou, dan, dan, dan zijn de schulden al zo gigantisch groot dat... Dan is er, er is er nog te zijn en dan doen ze toch. Heffing, aanvraag en dat is wat. De bank gaan en zeggen waar zijn mijn centjes. Als iedereen dat doet, dan kunnen ze alleen maar zeggen ze zijn er niet. Ze zijn verdampt. Het is 01001100. Daar. En dat, is, uh, dat was het. Oh. Het gaat sneller als dat jij het doet, hè? Ja. Dat is wel belangrijk. M om Het gaat miljarden keren sneller. Dus. Horen jullie de trap? Niemand weet hoe een trap klinkt, natuurlijk. Nou ja, okay. en de maar dan kun je, je wel he? een hele goede. We zijn nu stil. Wat horen jullie? Kijk, we hebben hier een heel verhaal. Dit gaat over ja, op de chat-link: uh, de, de combinatie. Dat is dus ook aangaande Zwijndrecht... Ja, maar dat is echt gewoon, dat is Stichting gewoon... gecontroleerde cannabis. Ja, het is echt gewoon ziek, gewoon jongens. Echt gewoon ziek. Uh, gewoon je hebt ook geen stichting gecontroleerde tuinkweek of zo, ge of gecontroleerde basilicumkweek, of gecontroleerde. Ik voel dat heb je allemaal niet. En daarom vind ik Niels ook wel eigenlijk heel slim, want hij heeft gelijk, hoor. Als voedingssupplement. Dat, dat zou kunnen. Want eigenlijk is cannabis gewoon een groente. We, we kwamen er eigenlijk pas achter dat het ook nog interessante bijwerking had. Toen we het afval wat we dachten te hebben op het vuur gooiden. En uiteindelijk werd de stemming zo ongelooflijk vrolijk en gezellig en, en enthousiast. En we kwamen allemaal dichterbij dat we uiteindelijk ja, doorkregen dat, dat niet alleen groente was en niet, niet alleen... Uit de... Het ging zo ver dat hij dus ah, stil daadwerkelijk zoiets had betaald. Misschien van hoe dat veranderd wordt. Aan die cannabis vastzat. Er zijn skeletten gevonden. Die werden begraven met een kruikje vol met cannabis. Gewoon een kruikje vol met cannabis. Dat betekent dat dat toch wel echt belangrijk was voor die mensen. Want wat gaven ze je mee? Want daar had je nog wat aan in de hemel. Want in die tijd was het nog niet bekend dat er in de hemel geen bier was. Uh, dus ze dachten van nou dat bier, hè, want dat is al heel veel ouder. Uh, dat, dat is er gewoon. Maar, maar de cannabis nog niet. Dus laten wij dat met onze doden meegeven. En dat is gelukt. Uiteindelijk hebben die doden... Aan ons een bericht gegeven dat al heel lang in de vergeten vergankelijkheid erom... Uh, ik zal maar zeggen, een beetje op zitten te loeren. Dat is... Uh... Bijzondere kwaliteiten had. Bi bijzondere dingetjes met zich meebracht. N niet alleen dat je een leuke broek kon maken of een leuk jurkje. Maar je, je kon er ook van eten. Je kon er vet uit winnen. Je kon er... Uh, ook nog ongelooflijk. Uitleggen wat dat is. Serieuze wel, uh, humor. Dan wel heel erg. Want het klinkt heel interessant voor Genezen mee worden. En, en dat is eigenlijk het, het bijzondere. Dat je gewoon genezen kan worden. In, door middel van gewoon een plantje. Gewoon een plantje waarmee je genezen kan worden. En, en niet een, een dingetje uit dat plantje. Of een stofje uit daar. Maar gewoon dat hele plantje. Inmiddels hebben we ze gelukkig onderzoeken gedaan. En als je bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, ik zal maar zeggen: kankercelletjes wil bestrijden, dan helpt THC niet alleen. En CBD helpt ook niet alleen. Het helpt juist als het lekker inwisselende. Zegt de VVD. Dus de politiek. Ja, ik, weet, ik weet niet precies wat bedoel je daarmee eigenlijk? Dat is serieuze humor. Uh, Dat wel heel erg. Eigenlijk. Niet ongelooflijk. Ja, ik, weet, ik weet niet precies wat bedoel je daarmee eigenlijk. Dan een serieuze wel, humor. Dat wel heel erg. Bod van de regulering. Ja, en, en dat ja. is dus niet waar. Dat is ook zo'n. Ja, ja. Oké, oké. We een nou, koffietje gehad. Uh, en nu is het ook een stuk rustiger, opeens. Toch? Ja, dat dus is veel rustiger. Ik ga zo'n flesje openmaken hoor. Want, ja, ja daar, Ik, ik weet het. niet wat voor bier uh, het vandaag is, maar morgen wordt het nog leuker. Ik, ik moet even opbiechten. Ik heb vandaag bijna een halve liter water gedronken. En dat vind ik echt het meest vieze wat er is op deze aarde. Maar, maar ze hadden aanbevolen: als je boven de 50 bent, moet je een beetje rekening met jezelf houden. Nou kwam ik er alleen achter dat het meer een rekening schrijven met mezelf was. Want ik vind water nog steeds niet lekker. Ja, ik wel. Ja, ja, nee. Jij boft ook. Ja, ja, ja. Is er voorlopig nog genoeg van. Je, je vraagt je altijd een beetje af met jongeren, waar gaat het nou? Maar dus in het kader van de Tour is dus jongeren tussen 18 en 25 jaar. En die krijgen, kunnen dan een speciaal polsbandje krijgen, zodat ze makkelijk alcohol kunnen. Oké, okay, dat moet ik dus halen. Nou, jij bent boven de 25. Ja, maar dat zien ze niet aan mij, hoor. Nou, dat moet je gewoon doen. Kijk, al een kwet van de 50 plus is een beetje doof. Dus zeg je gewoon, wat zegt u? Oh, dan... dat is een goede. Ja, is goed. Dus, uh... mm, wat zegt u? Uh, u bent zeker boven de 50. Hallo? Zei u wat? 50? Ja, hoor. Ik kan me niet herinneren. Deze is ook leuk nog vanuit het, het uh, NRC, uh, wel alweer een paar weken geleden. Maar uh, hoe de drankzucht bij uh, chimps, chimpansees. Mm -hmm. Die dus uh, ook, hoe, ook wilde chimpansees best wel een borrel lusten. Ook van en, onze familie toch? Ja, en dat is uh, in die zin, uh, je kunt, het is een heel mooie, er zijn meerdere mooie filmfragmenten. Uh, waarvan eentje, dat is uh, bij de wat ze noemen de Marula boom. Dus een boom die heel veel uh, vruchten laat vallen in vrij korte tijd. Ja, nou, die vruchten daar, die rijpen zo snel en die pakken zoveel gisten op. Dat, maar dat is dus uh, die gisten behoorlijk. En dan komen dan allerlei dieren op af. En ja. Ik weet dat een hoop, uh, ik zal maar zeggen, natuurfilms of achtige documentaires en zo. Daar wordt ook weer veel meer in gedrukt uh, dan dat je er nou meteen aan afziet. Dus, uh, ja, maar in, is echt uh, in dit geval zie je, dus echt uh, een, een wonderlijke combinatie aan dieren, die daar dus uh, alleen, nog, alleen nog oog heeft voor wat daar aan die vrugjes te halen is, dus, tot uh, en met vleeseters en precies. Toe. Ja, precies. dus zelfs een soort Jaguar, uh, die lust er ook wel een beetje van. Uh, de olifanten, die het geweldig uh, zijn, helemaal te gek. <laughs> Echt Verstapt of zijn evenwicht dreigt te verliezen, dan, ja, dan slingert hij zomaar even een boompie uit de grond, zal ik maar zeggen, waar hij per ongeluk tegenaan stoot. is zijn flinke vandalen eigenlijk. Ja, maar dat ben jij ook als je over een grasveld rent, hè? Dus ja, als je er met een trek, het eventjes, achteraan gaat. trek het wel eventjes uh, helemaal in, in, in de relatie, zou ik ja. maar zeggen. Maar hier zie je dus in die zin weer iets wat toch wel uh, wat mij betreft heel veelzeggend is. Dat dus eigenlijk het, ja, de, de hang naar. Die middelen, die is universeel, die zitten... En uiteindelijk werd de stemming zo ongelooflijk, vrouwelijk en gezellig en, en enthousiast. En we kwamen allemaal dichterbij. Een sleutel die een slot vindt, die doet wat. En, en een hoop mensen. En het grappige bij die apen is dat... De... Dat is ook lekker iets om mee te beginnen als je weer gestopt bent. Er zijn een aantal, ja, die... Die weten van geen ophouden en zou ik kunnen klassificeren als probleemdrinkers. Maar dat zijn wel de leiders. Dat is dan weer heel apart, ja. Maar misschien is dat hier toch ook zo, blijkt nou, het uiteindelijk. Dat is waarschijnlijk echt zo. Ja. Uh, en dan, uh, dan heb je ook een aantal, die moeten er eigenlijk helemaal niks van weten. En het, Worden nooit het, leiders. Het, het grootste deel, die zit daar tussenin. Ja, die, die lusten wel wat, of zo. Van, uh, nou, kijk om je heen, zou ik maar zeggen, van... Uh, Waarschijnlijk wordt het komend weekend hier in Utrecht weer een fraaie staalkaart van uh, hoe dat uh, in zijn werk gaat, hoe dat er ongeveer uitziet. Oké, okay, maar er is nou een, een leuk boek uh, verschenen van, uh, van de, de, de makers van Spuiten en Slikken. En het leuke is namelijk hun eerste uitzending, daar was iedereen tegen en zelfs de Trimbos wilde eigenlijk niet meedoen en niks wilde meedoen. Uh, en, en die begint dus met van ik loop hier in een straat vol met dealers... En wij gaan vanavond dus de proef op de zon nemen. Wat Hoe werkt ervan? deze drugs? Nee. Oh. Het is gewoon een kroegenstraat. Gewoon een straatvormend oh ja, kroegen. Ja, ja. En allemaal dealers. Oh, oh. En, en ja, het, het vreemde is eigenlijk dat, dat mensen nog steeds niet doorhebben... dat dat eigenlijk een van de meeste vreemde drugs is die er zijn. Alcohol. Want dat is eigenlijk ook een beetje een soort onvoorspelbare drugs... Ondanks dat er allerlei keurmerken voor zijn. En testen. En uh, probeersels. En van alles en nog wat. Maar, maar weten jullie dat de smaak van het meeste bier... Dat wordt veroorzaakt door de hop. Ja. Toevallig een, een zusje van, uh, van de hennep. En inmiddels zijn ze er ook achter dat de penen in de hop... Erg belangrijk zijn. Want nu, nu moet je echt kaskade hop hebben. Want anders kun je geen moderf uh, zijn. En, en waarom staat dat nooit in de krant eigenlijk? Uh, uh, voor citrusaroma, okay. eigenlijk ja. tegen het citroenige aan. En dat is bijvoorbeeld heel interessant als je een apart biertje wil maken. Het nadeel is alleen dat dat vrij verkrijgbaar is. Ultra want dat, dat is morgen, dan loopt het hele termijn af. Eigenlijk komt het. Ja. Dat is ook enorm in opkomst. Dus uh, het aantal... Uh, Brouwerijen is enorm aan het toenemen in Nederland. We gaan zelfs we hebben er inmiddels meer dan België. Nou, het grappige is dus dat er, er is zelfs speciale uh, universiteit uh, afdeling is gekomen. Uh, voor, voor de terpenen uit de hop. Want zo belangrijk is de bierindustrie. Dat de terpenen uit de hop, die zijn de laatste jaren ineens heel, heel bijzonder en belangrijk geworden. En wat schetst mijn verbazing, bij de cannabis ook. Ja. Weet jij uh, wat terpenen zijn? Volgens mij waren dat vluchtige uh, etherische oliën die dus uh, veelal veel bijdragen, uh, zeker als ze heel vluchtig zijn, aan geur. En, maar ook uh, aan ervaring. Want ja. kijk, een geur kan jij onthouden, veel beter dan een kleur. En die doet iets met je. Als je ja. ergens in je jeugd op een leuke plek bent geweest en er was een lucht bij. Of op een vervelende plek en er was een lucht bij. Als je die lucht nu nog ruikt, dan krijg je of dat plezierige gevoel als het een plezierige ervaring was. Of dat vervelende gevoel als het een vervelende ervaring was. En dat blijf je je hele leven lang houden en onthouden. En het is met kleuren niet zo. En dat is, ja, dat is verder niet zo. Erg nog, zelfs mensen met een ongelooflijk gebrekkige neus. He, dus Die niet meer echt lekker ruikt, zal ik maar zeggen. Nou, uh, dat moet ik anders uitleggen. Hè. Nederlands is best wel een moeilijke taal. Ja. Uh, maar... Er is er in wezen alleen maar schuld. Waar dan ook ter wereld, als de mensen naar de bank gaan en zeggen: waar zijn mijn centjes? Als iedereen dat doet, dan kunnen ze alleen maar zeggen: ze zijn dan. Nee, ik... Verdampt, het is 01001100. daar. En dat is. Uh, daar was het. Oh. Het gaat sneller als dat jij doet, hè? Ja, dat is wel belangrijk om het. Een In wezen alleen maar aan de computers en de netwerken. We hebben er hele leuke dingen van, zoals er in de radio. En dat je ontzettend veel dingen kan bekijken. En weet ik wat allemaal. Maar aan de andere kant zitten er ook een aantal gevaren in. Dus over dat verhaal van de Duitse Bondsdag, die daar 20.000 computers. Uh, ...zou moeten gaan vervangen. Daar heb ik na verder uiteindelijk een klein berichtje helemaal niks meer van teruggezien. Terwijl het lijkt me toch wel uh, iets als dat echt zo is. Ik bedoel dat de specialisten er dus bij zitten en gewoon uh, ja, met één conclusie komen van... ...nou ja, dumpen die handel en iets nieuws neerzetten. Dat, dat vind ik heel ver gaan. En we hebben dus nu ook inmiddels blijkt uh, dat er dus wat gaatjes zitten in de Android- en de Google-combinatie. op De telefoons. En uh, ja, die worden klaargestoomd om ook allemaal mee te gaan betalen. En wat blijkt, ja via enkele omwegen kan men daar dus ook uh, zwaar misbruik van maken. En dan denk ik van... Uh, hè? Wordt word dat wel genoeg uh, in die zin aan de mensen duidelijk gemaakt? Want er is een bepaald soort voortvarendheid waarmee, dus uh, ik zal maar zeggen, de contanten uh, de samenleving worden uitgebonjoerd. Uh, en daar komt dit voor in de plaats. Maar dat houdt ook in dat je dus bij, uh, gewoon alleen al iets simpels. Word je niet eens bestolen, maar dan is er een storing. Dan kun je dus helemaal niks meer. Niemand niet. En, uh, in... maar, maar dat er nog veel meer, veel meer aan die cannabis vastzat. Er, er zijn skeletten gevonden. Die werden begraven met een kruikje vol met cannabis. Dat is toch wel. Uh, ja, ik vind dat. Uh, ik vind dat in die zin. Uh...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 ...alsnog onmogelijk is om te zien wat, wat, wat, wat kan dat doen? Wat, wat zijn de mogelijkheden? Huh? Ja, nou ja, gewoon met ja, dat ja. soort dingen zijn er een heleboel mogelijkheden. Ja, ja. En het Worden het nooit leiders. Het, het grootste deel, die zit daar tussenin. De harborsite uh, gebeurt. spencer in ja. Amerika. Dus de, de, de, de grootste grootverdiener in de hele sector in de Verenigde Staten. Uh, die, die, die gebruikt dat dus allemaal... En die, die zit nu ergens in een, een of andere bijeenkomst uh, met een, een of andere toestand. En dat, dat is dan helemaal via periscope, dat is ook weer iets nieuws, te bekijken. En uh, Kanakis die, die kan dat zien. Want die, die kan meedoen en niks wil meedoen. Uh, en, en die begint dus met van ik loop hier in een straat vol met dealers. Kan die hem live zien? Dat gaat via Twitter dan ook. Dat is uh, Twitter, dat ja. Dat is Twitter, oké. Okay. En dat is nu dan? Nu. Ja, maar dat is niet zo interessant, want ik heb het al gezien. De, die, die Engelse bijeenkomst vorige week, die was veel interessanter. Maar heb jij daar wat over in de krant gelezen? Het vreemde is eigenlijk dat, dat mensen nog steeds niet doorhebben dat dat eigenlijk een van de meeste vreemde lezen. Het hele plantje. Inmiddels hebben we live, en die, die vertelde allemaal dingen, die hadden een bepaald idee. Uh, ja, ik zal maar zeggen, kankercelletjes wil bestrijden, dan helpt THC niet alleen. Inmiddels hebben we ze gelukkig onderzoeken gedaan en als je bijvoorbeeld dat juist als het lekker, ja, als zonder het, uh... dat ze het in Groot-Brittannië dus nog door hebben. Hoe bedoel je dat dan? Nou, omdat zij ook in de kranten niks over konden vinden. Het is dat ik gewoon continu al alle Europese parlementen en weet ik wat die livestreams hebben langsloop, dat ik dat op een gegeven moment tegenkwam van hey, ze hebben het nu over drugs, ik heb vandaag bijna een halve liter water gedronken en dat vind ik echt wel heel weinig negatiefs zal ik maar zeggen, heel bijzonder, ja. en dan in Beieren, dat is ook belangrijk nieuws, zien we in Beieren, er is iemand uh, die heeft al 25.000 handtekeningen en dat is genoeg om in Beieren ergens in het parlement uh, iets te laten vragen, maar die, die gaat gewoon door tot de 35.000, want soms worden er allerlei handtekeningen afgewezen. Zo van, nou, die, die vinden we niet zo geldig. Aha, dus dubbelen. Die, die gaat gewoon lekker, lekker door. En uh, de kans bestaat dat in Beieren. Maar waarvoor heeft die, die handtekeningen verzameld? Dat raad je nooit. In deze moderne tijd, dat iedereen tegenwoordig schijnbaar op de een of andere manier rookt Over de Je Moet gewoon... Hash moet vrij. 35.000 handtekeningen voor een petitie. Waar je er 25 voor nodig hebt? Om hash vrij te krijgen. Ja. En dan specifiek hash uit het buitenland? Ja, dat staat er. Dat is, dat is nou net het hele interessante. Daar is verder nooit over nagedacht. Dit is gewoon. De vraag is dus bij, bij het parlement in Beieren. Die hebben een eigen parlement. En dat doet iets met staat. Ik weet niet of mensen dat weten. Het verschil met uh, allerlei andere bondsstaten. Uh, Beieren is... 50? Ja. Wow, ik kan me niet herinneren. Deze is ook leuk nog. Van, uh, maar uh, hoe drankzucht bij uh, Schimp... Er wel zo'n verzoek... Om, om dat toch maar eens anders te regelen. Want in Oostenrijk is het namelijk helemaal anders. Hè? Dan mag je gewoon wietplanten hebben. Maar ze mogen niet bloeien. Vanaf dat ze bloeien, dan zijn het drugs. Maar ze maken daar wel een onderscheid bijvoorbeeld tussen de vrouwelijke en de mannelijke planten. Dat doen ze hier in Nederland niet. Kijk, op het moment dat je in Nederland zaad zou willen kweken. Dan heb je een mannetjesplant en die telt net zo zwaar als een vrouwtjesplant. Dat is heel gek. Of hij zou zwaarder moeten tellen, omdat er meer vrouwtjesplanten uit kunnen komen. Of hij zou niet moeten meetellen, want echt veel drugs kan je daar niet van maken. Ja, nou ja, ik heb het een beetje uitgelegd. J jij bent al uh, druk bezig, zie je? Ja, ik dacht van. Ik zie Gerrit Jan op. Die is daar, te chat. Maar hij kan natuurlijk ook gewoon al in die zin met de Skype ook. Uh, dat is veel gezelliger. In al. verbinding staan, als we willen. Van, ja, veel gezelliger. Uh, dus dat. Uh, heb jij nog nooit mannelijke witplanten gezien, Niels? Nou. Oh. Ja, ja, Niels. Dat vind ik een schande. Dat vind ik een schande. Ik, eh. Uh... Oké, okay, nee, nee, oké. Okay. Nee, nee, ik, ik hou mijn mond. Ja. Ik hou mijn mond. Oké, okay, dat volgens mij dan. Uh, dan mm. Jij weet hoe het moet. Ja. Nee. Er wordt driftig getypt. Hm? In het Vries, oh, Ik heb wel eventjes uh, helemaal in, in, in de relatie, zou ik ja. maar zeggen. Maar hier zie je het. De... Nee. Die middelen, die is universeel. Wat mij betreft heel veelzeggend is dat dus eigenlijk veel. Die zit hem in hoe, hoe de boel in elkaar zit. hoe, hoe de machine. Maar hier zie je dus in die zin weer iets wat toch wel dienens uh, uh, zijn. Oeh. Oh. Wat een leuk bijgeluid. Ja. Dus de ventilator. Ja. Zit je in de ventilator uh, Wint? Gerrit-Jan? Nu zat ik. Is dat een ventilator? Ja. Ik zou niet weten wat voor geruis jullie horen. Ik heb mijn headsetje op, dus als het goed is, moet het geruisloos gaan. Okay. Ja, nu gaat het goed. Oh, dat was misschien zo'n... Uh, zo ik, een... ik had de Ridder Radio ook aanstaan. Oh, oh, ja, oké. Okay. Is... Of een zonnestorm. Ja, of soms heb je ook van die uh, Automatic Gain Control. Die dus, uh, zeg maar, in een ja, ja. versterkertje. Die, die, die moet je altijd uitzetten. Die op zoek gaat naar signaal, zou ik maar zeggen. Nou, ik zal wat signaal afgeven. Dus nu... Ja. <laughs> Ja, leuk uh, Gerrit Jan, ja. leuk ook dat dat gelukt is om uh, ja. Kai Holleman te vragen. Kai zit, uh, zit klaar, uh, nou ja, over uh, zeggen kleine tien minuten. Ja. En uh, leuk dat jullie uh, dat boek van Filemon uh, Wesseling reeds uh, genoemd hebben. En de drugs voor junkies en dummies, want uh, ik heb het hier in mijn handen en ik kan het je, je echt aanraden. Het is echt een goed boek jongens en meisjes. En... Uh, nou ja, het schitterend na die eerste uitzending. Dan denk je van, Jezus, waar is die nou en uh, wat voor doop gaan we halen? Maar uh, ja, het is gewoon een straat met allemaal kroegen. En uh, nou ja, het heeft heel veel op opschudding veroorzaakt. Maar uh, het, het, het is eigenlijk een, een boekje met bijsluiters. Nee, van, van, van hoe, hoe, hoe wel en hoe niet, en waar moet je op letten, wat is gevaarlijk en uh, alles met de, de mededeling. Uh, niks is zonder risico's. En, uh, heel Erg belangrijk zijn. Uh, ervaringsdeskundigen, het is... Uh, ...hoppen hebben, want anders kun je geen moderf. is om miljarden wat ze nu moeten afbetalen Groot Voor uh, uh, citrusaroma, eigenlijk oh, okay. uh, tegen het citroenige aan. Uh, Giving up smoking is the easiest thing uh, in the world. I know because I've done it thousand times. Uh -huh. Dat is dan bedacht van Mark Twain Dus er staat bij iedere doop zoiets. En uh, de ervaringen van Filemon. gebruikswijze effecten, dosering, lichamelijke effecten, psychische effecten. Het is ja eigenlijk wat je gewoon op de bijslaten bij de hoofdpijnpilletjes ook hebt. Alleen nu in boekvorm. Dus eigenlijk je wetculet, dat is helemaal niet belangrijk. <laughs> De wet camulet. Uh, ja, dan, uh, nu gaan we weer even naar de andere kant op. Ik moest even omschakelen. Maar Filemon zelf is natuurlijk ook erg oké. Okay. En uh, de, het mooie met Filemon is, is dat hij natuurlijk ook weer een link met de Tour is. Want hij is uh, helemaal gek op, uh, op wilrennen. En Ja. ja hij uh, hij uh, uh, doet zelfs dingen voor de NOS, geloof ik nu. Of uh, voor in ieder geval voor... Voor de radio misschien, dat moet ik even uitzoeken, maar... Voor Matt Smeets. Nou ja... Nee, vanaf morgen is hij gewoon hier in Utrecht. Ja, hij gaat... Ik weet met... waar hij logeert, ja. Hij, hij gaat met, uh, met de Tour toch mee, begrijp ik. Ja, dus klopt, dat... helemaal naar Frankrijk. Op de motor, volgens mij zelfs. Ja. Dus, uh, maar die, die, die vraag, uh, of dat gegeven waar jullie toen net over hadden ja, van uh, dope of doping...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 Wanneer uh, houdt uh, doping, uh, af, wanneer houdt doop op doopt doop te zijn, dan kun je het doping noemen. Maar goed, uh, amfetamine is natuurlijk een middel wat gezien wordt als doop, maar natuurlijk ook heel veel als doping is gebruikt. En ik had op de chat nog even dat verhaal van die Tom Simpson uh, neergezet, die toen op de Mont Toe dood neerviel. Ik dacht ergens uh, eind jaren 50 of zo. Uh -huh. ja. Dus ja, en uh, ja... Ik, ik heb wel eens een gesprek met iemand gevoerd, er dus is, is één spot, bijvoorbeeld schaken, daar doen ze niet zo aan dopingcontroles. Hè? Nee. En, ja, tegenwoordig wel hè. Wel? Ja, tegenwoordig wel. De schaakbond heeft tegenwoordig ook uh, dopingcontrole. oh jee. Want, nou ja, dat ja. was ook bij uh, biljetten was dat ook zo, totdat <laughs> ze erachter kwamen dat die gasten beta-blokkers gebruikten. Om uh, niet, uh, niet te trillen of zo. Ja, om rustig op te zijn. <laughs> maar uh, die, die, die, die pijltjes gooien ze dan, die, die zijn toch aan het bier allemaal? Niet meer hè. Sinds uh, zeg maar die, uh, dat pijltjesgooien over de grens uh, van Engeland zijn gaan doen. ze hebben ze zeg maar om commerciële redenen hebben ze die grote pints uh, van het podium gehaald. Okay. Dus vroeger stonden die mannen inderdaad gewoon met naast hun pijltjes stond gewoon een groot glas bier. Ja, en dat is ja, niet ja. meer. Nou ja, maar goed ja, Dus uh, al, al een leuke uitzending. En uh, misschien uh, voor straks nog een nieuwtje. Dat zijn de ontwikkelingen in, uh, in Berlijn. Hè? Dat, uh, Kreuzberg. De, ja, Friedrichshaan uh, Kreuzberg. Daar heb je een, een, een, een, een burgemeester. van, de, hè? Het is een deelgemeente. Dus net zoiets als uh, ze dat in Amsterdam geregeld hebben. En die heeft dus nu officieel... Huh? wordt word dat wel genoeg uh, in die zin aan de mensen duidelijk gemaakt en uh, de, uh, de samenleving worden uitgebonjoerd uh, en daar komt dit in wordt word dat wel genoeg uh, in die zin aan de mensen voor in de plaats maar dat houdt ook in dat je dus bij uh, gewoon alleen al ield iets... ja en um, ja het, al die regulen tenminste ook dit reguleringsplan staat bol van de van van, van ja, dan moet je zeggen? Van, van, ze willen het allemaal op een hele strikte, nette ja, ja. manier geregeld hebben. Ik geloof, ja. de mensen mochten 10 gram, uh, geloof Veert, ik, dan hebben. Veertig gram per maand. Ja, ja maar 10 gram per keer. Maar dan ja. ook alleen maar, want daar is dan het ingezetene criterium, zou je kunnen zeggen, ja. dermate strikt, dat je moet in die wijk wonen. Ja. Dus wat, je creëert eigenlijk een soort van... Uh, ja, een soort Gaza-strookje of zo, met open grenzen. Want dat houdt dus in dat iedereen in die wijk... die kan gewoon dus 10 gram per week gaan doorverkopen, zou ik maar zeggen. Ja, maar goed. Maar... De rest krijgt in wezen niks. Ik, ik heb heel vluchtig de antraak, zoals de Duitsers dat noemen, de aanvraag, bekeken. Maar dat is wel weer, laat we zeggen, Duits vakwerk. Het is heel gedegen en het is ook allemaal gebaseerd op volksgezondheid. Uh -huh. En uh, ja, het, het zou toch ook een beetje lijken op uh, een gereguleerd model hier, uh, uh, denk ik. Hè? Ik bedoel, zij moeten de voordeur regelen, maar regelen meteen de achterdeur mee. Ja. Uh, wij hebben een geregelde voordeur, maar hebben nog nooit die achterdeur geregeld. Ja. En uh, hoe dat precies zal gaan. En ja, dat, dan nu. Ja, maar dat is niet zo interessant via Twitter dan ook. Dat, ja. is, uh, Twitter, dat ja. is Twitter, ja. Dat is Twitter, oké. Okay. Kan die hem live zien? Ja, dat wat is gaat... het hè? hekje. Steven de Angelo doen en dan wat zien. Want die die. bruggetje naar Kai Hollemans. Aha. Dus uh, ik, uh, ik ben benieuwd, uh, zal ik hem gaan bellen? Eh, ja, Dat is goed. Uh, dan. Uh... Wij luisteren mee of het lukt. Ik heb hem gewaarschuwd dat hij <tossimus> een in de uitzending is, dus... Uh... Oké, okay, ik kan ook jou wel even uitzetten hoor, dan kun je nog met hem uh, babbelen. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik bel hem nu rechts, uh, rechtstreeks. Oké. Okay. En dan, uh, als het goed is, gaat hij nu over bij hem. Kun je zien, Die komt er op hem met een tweede bakkie. Aha. Uh -huh. ik, uh, ik hoor nog niks. Nee, hij is Vreemd, ik zie zijn foto. Bijna. Hallo? Ja, nu wel. Jij hebt hem niet in je Hallo. Dag ja. Kai. Hallo. Hoi hoi. Hallo. Goedenavond. wel weer. Wij zitten met twee stemmen op één kanaal, Kai, dat je er niet van schrikt. Uh. Nee, dat had ik al begrepen van okay. de Gerrit zo, maar dat komt wel goed. Langzaam praten. Oké. Okay. Misschien uh, dat je jezelf even kort kunt introduceren bij, uh, bij de luisteraars. Ja, dat kan. Uh, goedenavond allemaal, beste mensen van Ridder Radio en Omstreken. <laughs> uh, um, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit van Ridder Radio gehoord had. Maar het is een eer dat ik hier mag even, even op de radio mag komen. Uh, ik ben dus Kai Hollemans. Ik werk sinds 1 september 2014 voor ZEP. Lekker door. En uh, de kans bestaat dat in Beieren... Maar waarvoor heeft hij die, die handtekeningen verzameld? Dat raad je nooit. In deze moderne tijd dat iedereen tegenwoordig schijnbaar op de een of andere manier. Dus uh, zodoende ben ik met jullie in contact. Ja. En um, mensen zouden je ook al opgebreid kunnen hebben bij het uh, ronde tafelgesprek over de 15%. Dat in minst... oktober uh, in de Tweede Kamer, ja. Dus, uh, dat werd toen uh, live uitgezonden en ik geloof dat ik zelfs applaus kreeg uit de zaal. Dat was de ja. Ja. Dat was leuk. Dat, dat was leuk. Um, uh... nou, je, je deed het ook heel goed. Ik was daar toen ook als uh, publiek, zal ik maar zeggen. Ja. <laughs> je Jeroen, je hebt... Ja, ik had, uh, laat ik het zo zeggen. Ik heb uh, natuurlijk uh, bij VWS, wordt je geacht, plannen uit te werken. En op een gegeven moment uh, was, had ik er geen zin meer in om die plannen uit te werken. Want ik vond ze dermate uh, bijna... Tegen de intentie in van uh, die VWS, volgens mij zou moeten hebben. Dat het eerder slechter zou worden voor de volksgezondheid dan beter. En, uh, ik had er gewoon geen zin meer in om daar aan mee te werken. Met, uh, was er een soort, uh, laten we zeggen, een soort uh, uh, druppel die de MLB deed overlopen? Nou ja, God, ik heb jaren die opiumwet uh, in beheer gehad. Ik uh, kan verder niet heel veel vertellen over die tijd. maar uh, even wat voorbeelden geven. Van, ik heb bijvoorbeeld het uh, pad -over heb ik geschreven. Ja, Ach ik... jij? Ja, ja, dat, ja, ik hoor het al. Er, er kwam behoorlijk wat kritiek over vanwege die 186 soorten. Uh, ja, vraag me niet waar ik het vandaan had. Maar uh, het was inderdaad uh, vrij uh, bizar. En toen kwam het katverbod. Nou, toen dacht ik van nu gaat het eigenlijk helemaal de verkeerde kant op. We gaan nu het minst gevaarlijke middel gaan we verbieden. En uh, andere dingen laten we gewoon maar gaan. Dus ja, dat vond ik ook niet heel erg uh, verstandig beleid. En nou ja, met cannabis is het natuurlijk al heel lang... De flinke discussie wat er moet gebeuren en uh, continu een soort status quo. heb het een beetje uitgelegd. Ja, jij bent al uh, druk bezig, zie je? Ja, ik dacht van, ik zie Gerrit Jan op deze de chat. Maar ik uh, kan gewoon al in die zin met de Skype ook... Uh, dat is veel Om, uh, ...met mij instaan. zijn. Als je niet kunt controleren, kun je het ook niet sanctioneren. Uh, je, je kan moeilijk een boete geven voor iets waarvan je niet weet wat erin zit. En dat was precies wat men uh, toch wilde. En dan had je allerlei mensen die zeiden, ja, maar ja, hè, ze kunnen toch wel bij benadering. En dan kunnen ze, moeten ze maar lichte cannabis kopen en dan nemen ze zelf het risico. Toen dacht ik van ja, dus omdat jij de teles wil aanpakken, ga je de coffeeshophouders uh, een boete schrijven. Dat vind ik niet uh, de juiste benadering. Dat, en, mag ik een vraag stellen, behoor zo. jij ook tot uh, diegene die, laat maar zeggen, de antwoorden hebben geformuleerd op uh, al die vragen die vanuit uh, ja. de commissie kwamen? Ja, dat was mijn werk. En uh, uiteindelijk kijk, zoals het gaat als ambtenaar, je, uh, je, je geeft advies. En je zegt, als ik u was staatssecretaris minister, zou ik het als volgt beantwoorden. En uiteindelijk is natuurlijk die staatssecretaris of minister die is verantwoordelijk voor het antwoord. Dus dan hadden we een eerste fase antwoorden, laat ik het zo maar zeggen. Er kwamen er heel veel opmerkingen terug. Van, ja, dit kan zo niet en dit is veel te positief en dat moet anders. En dat is niet, uh... Dus ja, uiteindelijk werd het antwoord een soort... Uh... Verhaal waar ik zelf ook niet meer achter kon staan. Ja, weet je, dat hou je tijdelijk vol. Maar op een gegeven moment was het inderdaad. Misschien was het de emmer wel vol. Maar, maar stond Moet je wel de... achter uh, dat hele gedoe met die paddenstoelen? <laughs> oh, maar kijk. Uh, moment, uh, als iets je werk is. Dan is het je werk. En je krijgt gewoon een opdracht om het uit te voeren. Ja, maar nee, dat, dat, dat, klinkt zo, dat klinkt zo nazistisch. Nee, dat is het niet. Het zo... Dit zo dit, dit, dit is wat we noemen... Dat ja, mag hoor, dat, voor, voor mij, maar ik heb deze kust wel zo vaak gevoerd. Kijk, luister, uh, ik ben ambtenaar. Ik werk voor het publiek belang. Als de meerderheid ja, ja, democratisch ah. besloten besluit iets te verbieden... Ah, dan dus. voer je dat uit, want kijk, voor mij honderd anderen. En laat ik het zo zeggen, de paddo's zijn verboden, de truffels niet. Ja, uh. maar de truffels, dat is eigenlijk gewoon ook een paddo, hè? Uh, nee hoor, volgens de wet niet. <laughs> Oké, okay. ja, nee dat klopt. Ja. Maar, maar die truffels die kan ik eigenlijk van alle interessante paddenstoelen kweken. Want dat is een kweektrucje, dat heeft niks met paddenstoelen te maken als zodanig. Nou, nou, dan dan ja, heb jij... dat, je, dat geeft maar aan wat toch mogelijkheden zijn van mensen die de wet schrijven. En uh, als ze heel uh, precies weten waar ze mee bezig zijn, kunnen ze misschien nog ergens een gaatje laten vallen wat die politici oh, niet nou da, da, da, Dan zal ik dat niet verraden. Nee, dank. Fijn dat praten, maar dat op Prading is. Maar eigenlijk wat je zegt is van. van, van de, de, de, het is een politieke kwestie. Ik bedoel, de 15% was. Een, wat, wat, in het regeerakkoord hadden ze over. Een, dat ze een limiet aan het TFC. hadden. ja, stond geen 15%. Procent. En, maar, maar. Ik bedoel, is in eerste instantie het advies van de ambtenaren dan niet van. van nou, we hebben er goed over nagedacht, maar dit, dit gaat niet lukken. Maar dat ze dan zeggen van, nou ja, we willen die 15%. Nou, het was natuurlijk nog anders. Het was een commissie, die commissie Garretsen, Garretsen. Ja. die heeft voorgesteld om uh, die 15% in het leven uh, te, te roepen. Uh, daarbij hebben ze ook andere dingen voorgesteld die, die wel, uh, vond ik, redelijk verstandig waren, zoals wel... Uh, de, want in die tijd was ook het idee van laten we alles maar op één hoop gooien. Hè. We halen de lijst 1 en lijst 2 weg. Ja. Dat alle softdrugs ook zouden verdwijnen. En toen was een soort compromis van als we nou die 15% doen. Hè, dan uh, kunnen we in ieder geval nog de lichte soorten cannabis uit uh, die uh, harddrugs houden. En zo is dat toen een beetje voorgesteld. En toen kwam die nieuwe coalitie. En nou ja, uiteindelijk stond daar helemaal geen 15% meer in. Maar opstelte was toen nog steeds uh, de minister. En die heeft gewoon uh, besloten dat het 50% moest en zou blijven. Ja, maar dat, dat, dat is zo gek aan, aan eigenlijk uh, de, de, het beleid waar wij uh, als, uh, als, als, als, uh, ja, als blowers en als, als, als cannabisondernemers mee te maken hebben. Je hebt ja. een minister van Justitie die. Roept 15%. Procent. Jij bent ambtenaar van VWS. Ik... Hier in Utrecht. Van Rijn uh, de antwoord. Hij logeert, ja. Hij, hij gaat met, uh, met de tour toch mee, begrijp ik. Ja, dus klopt. De... Helemaal naar Frankrijk. Op de motor, volgens mij zelfs. Ja. Dus, uh, maar die, die, die vraag, uh, of dat gegeven waar jullie toen net... Maar zij besluiten. De ambtenaren besluiten niet. En ja. nou, ik begrijp de gevoelens wel die er heersen. Dat zeggen, ja, je voert uit en dat zou je niet moeten doen. Maar op een gegeven moment krijg je gewoon een opdracht. Uh, voor dat ministerie. En uh, eigenlijk precies uh, kiezen of delen. Kijk, ik had op mijn deur. Had ik gewoon een postertje hangen met verbied de natuur. Toen ik die paddels moest. <lacht> dus ja. Maar ja, ondertussen moest ik het wel verbieden. Weet je wel. En ik was op ja, nee, maar goed. Uh, je, je, je legt nu je werk uit. Maar waar, waar het mij om gaat. Is, is eigenlijk dat de minister van Justitie zegt van uh, 15 procent en dat dan de staatssecretaris volksgezondheid uh, daarmee akkoord gaat. Ja. Ik bedoel, het zijn toch twee verschillende ministeries en het is toch de minister VWS die over de opiumwet gaat. Maar bedoel... waar. Uh, als het gaat om de volksgezondheid en de beleidsaspecten is het VWS en als het gaat om de opsporing en de uitvoering is het, uh, is het uh, OM. Alleen, je moet niet vergeten dat in de tijd dat Schippers nog minister van VWS was, dat het uh, allemaal naar opstelte ging, want Schippers wilde niks met drugs te maken hebben. En meneer Van Rijn, ja, die vindt ook wel uh, drugs een beetje eng, laat ik het zo zeggen. Dus ja, dan uh, vindt hij iedere beperking van drugs en de werkzame stoffen erin, vindt hij een verstandig beleid. Maar alcohol is toch ook drugs? Ja, maar ja, weet je, die discussie heeft geen zin, want... Alcohol en tabak, eh, tabak vind ik nog veel een sterker voorbeeld, is uh, allebei legaal. En cannabis is, hoe vervelend we het misschien ook nog vinden in Nederland, gewoon illegaal. Dus je kunt dat niet vergelijken qua grootheden. Uh, maar om op... commerciële redenen hebben ze die grote pints uh, van het podium gehaald. Okay. Dus vroeger stonden die mannen inderdaad gewoon met naast hun pijltjes stond gewoon een groot glas bier uh, en dat is uh, niet meer. En softdrugs, dat, dat is ook iets wat uit die wet komt en niet... Uit de aard van de middelen. Nou, Sterker nog, uh, kan je verzekeren dat het verschil tussen hard en softdruk is verzond. Dat zijn de ontwikkelingen in, uh, in Berlijn. Hè? Dat, uh... Niet van ik, Ze heeft hier die Cannabis Award gekregen, maar... Uh, maar dat krijgen alle fantasten, een... hè? Oh. Sorry? Ja, ik, ik wou zeggen, alle fantasten krijgen die Cannabis Award. <laughs> <laughs> ik vind meneer Van Acht toch... Uh, ik heb hem wel uh, ho hoog zitten, hoor, wat dat betreft. Ik ook, maar... Maar het verschil tussen haat en schrik. Zon... Maar, zon... maar het is, ja, het is maar... dus een juridisch onderscheid en niet een onderscheid vanuit volksgezondheid. Nou, de grap is: vroeger hadden we maar één middel op lijst 2, dat was cannabis. En ja. alle andere middelen was lijst 1. En later is daar heel veel bijgekomen. Hè? Dan, uh, al die andere middelen, zoals uh, kat en uh, de patiënten. De paddo's en er zijn nog, volgens mij staan er hondermiddelen op lijst. Ja, alle, alle drinkenlijstjes en uh, ja. buibeturaten, die staan er ook op. Inderdaad, dus uiteindelijk is dat uh, wat je wel ziet dus meer landen gebruiken verschillende lijsten. Maar als je gewoon kijkt naar het VN-verdrag, wat de basisvormt van onze Nederlandse opiumwet, het 1961-verdrag, uh, mm -hmm. daarin staat dat cannabis. Prevention. Het single convention. Hoe gek het ook is dat cannabis als het meest gevaarlijke middel benoemd. Dus dat wij het überhaupt als softdrugs hebben kunnen bestempelen in de jaren zeventig was toen redelijk revolutionair. Alleen helaas is het bij die revolutie gebleven. En beginnen we nu een beetje achter de feiten aan te lopen. Ja, dat is jammer, ja. Ja, het is niet anders op dit moment met deze politici. Echt dus. de antraak, zoals de Duitsers dat noemen, de aanvragen, bekeken. Maar dat is wel weer, laten we zeggen, Duits vakwerk. Het is heel gedegen en het is ook allemaal gebaseerd op volksgezondheid. Uh -huh. En uh, ja, het van de arbeid, keldert enorm. Dus dat verlies, laten we zeggen, pro-regulering bijvoorbeeld, uh, dat moet je dan nemen. D66 groeit wat, GroenLinks groeit wat. Maar dat hele clubje, dat, dat, dat blijft maar net onder die 75 kamerzetels zitten. Ja, daar heb ik wel een theorie over. Kijk, um, uiteindelijk uh, is bekend waar de christelijke partijen staan. Uh, of in de SGP, Christine of CDA neemt ze zijn allemaal anti-cannabis. Uh, de VVD is eigenlijk een beetje de partij die het verschil kan maken. En op dit moment kiest de VVD heel duidelijk voor behoud van de huidige situatie. De status quo, we hebben nog een gedogen maar meer willen ze niet. En dat geeft natuurlijk ook die andere partijen de mogelijkheid om zich heel erg te profileren. Zo voor d 66 als PvdA, we zijn pro regulering. En de andere partijen kunnen heel hard roepen: van ja, we vinden het allemaal heel slecht en het zou eigenlijk morgen allemaal verboden moeten worden, omdat het ook een beetje risicoloos is. Mm -hmm. Kijk, uh, het grote probleem vind van, van het Nederlandse gedoogbeleid is dat we eigenlijk dat het al 35, 40 jaar best wel goed gaat. Um, en het, dat zag je eigenlijk het beste met die introductie van die belachelijke wietpas. Mm -hmm. Ik noem het per definitie belachelijk, want ik vond dat zo'n verschrikkelijk stom plan. Dat hebben ik toen ook wel uh, aangegeven. Maar ja, weet je, luister Homer. Maar we wisten toen al van. Uh, in het zuiden gaat niemand zich registreren. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Want uh, blowers die zijn van nature redelijk argwanig ten opzichte van de overheid. En als je dan nog een pasje moest aanvragen bij de gemeente. Ja, dan sta je geregistreerd als blower. Dat heeft dus gevolgen voor je hypotheek, je verzekering. Dus dat gaat niet gebeuren. En, en lag het niet iets genuanceerder? Je bedoel, je moest een GBA'tje overleggen bij de coffeeshop. Nee, nee, nee, want die witpas, dat was, je moet zeggen, je op een lijst inschrijven. En voor die lijst ja, is hij dus in, opgewacht. In de shop. Nee, dat had ik al begrepen van okay. Gerrit, maar dat komt wel goed. Langzaam praat. Oké, okay. misschien uh, dat je jezelf even kort kunt introduceren bij, uh, bij de luisteraars. Ja, dat kan. Uh, goedenavond allemaal, beste mensen. van wil als ja, op dat is ook geen plezier zijn. Goedenavond allemaal. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit van Ridder Radio gehoord had. Maar het is een eer dat ik hier mag even op de radio mag komen. Uh, ik ben dus Kai Hollemans. Ik werk sinds 1 september 2014 voor een bezet. Lekker. Check. Ja, maar dan nog, weet je, dat geeft toch geen beeld van de gemiddelde blower die zegt, nou laat ik me eens lekker registreren bij die gemeente. Dan weten ja. ze dat ik cannabisgebruiker ben. Nou kijk, wij hebben, ons als, wij hebben ons als ondernemers toen de tijd natuurlijk ook over die kwestie gewoon moeten buigen. En zeker de mensen in het zuiden. En uh, kijk, we, ja, ik, ik vond het al raar dat je als, als, als VOF een ledenlijst had, weet je wel? Of als ja. PV een ledenlijst. Dus Mocht je dan, dan maximaal 1500? Nou uh, 2000 dacht ik. Maar goed, maar kijk, wij, wij zagen die bui ook wel hangen dat mensen zich niet willen laten registreren. Maar ja, het was of, of tenminste in Eindhoven, ik, ik weet het van, van Coffee Shop, de uh, Pink. Ik bedoel, je moest gewoon wel meewerken of je tent, ja, toen, je tent en, ging dicht. Ja, dat, en dat, maar, dat, wat ik even wilde vertellen qua bredere context. Pas toen zagen we wat de voordelen zijn van het huidige gedoogbeleid. 35 jaar in de luwte ging het allemaal wel goed, die koffshops deden hun ding, het aantal straatdealers viel mee en toen kwam die wietpas, alle gedoe eromheen, even daar gelaten. Mm -hmm. nou, wat wij al hadden voorspeld, ik zei 80% van de mensen die normaal in een koffershop gaat, die gaat nu de straat op, want die willen zich niet registreren. Nou, dat bleek in de Zuidelijke Provincies wel degelijk het geval te zijn. Ja. Een soort, uh, laten we zeggen, een soort uh, druppel die de MWD overloopt? Nou ja, god, ik heb jaren die opiumwet uh, in beheer gehad. Uh, al verder niet heel veel vertellen over die tijd, maar uh, even wat voorbeelden geven van ik heb bijvoorbeeld het licht. Dan kunnen ze overmorgen de rotzooi gaan opruimen op straat. En die ontstaat, want dat hebben ze gezien. Dus wat dat betreft, wat ik. Nou ja God, ik heb jaren die opiumwet uh, in beheer gehad. Uh, vraag me niet waar ik het vandaan had, maar uh, het was inderdaad uh, vrij uh, bizar. En toen kwam het verschaft. lenteverschaft. Mm -hmm. Uh, als je kijkt naar al die andere landen die nu bezig zijn met de zaken organiseren, zoals uh, een land als Uruguay of al die andere uh, staten in Amerika. Die hebben gigantische problemen op het gebied van uh, jongeren die drugs gebruiken. En die denken als we nou dat systeem van Nederland doen, dan gaan die problemen minder worden. En ik denk dat ze daar best wel eens gelijk in kunnen hebben. Alleen aangezien die problemen zich in Nederland niet manifesteren, is het heel makkelijk om te roepen. Gooi de koffie soms maar dit. Uh. Weet je wel, het heeft geen gevolgen. Een soort verelendingstheorie. Ja, inderdaad. En het, het levert je wel maar stemmen op. Dus. Ja. Het, het is natuurlijk zo, hè. ze hadden het B-criterium en het I-criterium. En uh, dat laatste, dat uh, waart nog rond uh, in, uh, in, in cannabisland. land. Ook, ook steeds minder begrepen. Ja, nou goed, uh, Eindhoven, de, de, de, de, Rob van Gijzel die heeft op uh, zeer, uh, ja. uh, zeer nette wijze... Uh, een half jaar een pilot afgekondigd. Want het is in Den Haag hebben we het bijvoorbeeld niet. Nee, hier in Leeuwarden is het ook ja. niet. En, en, We hebben toch geen drugstouristen, weet je wel. Volgens mij is de enige gemeente die het actief uitvoert, is Maastricht. Ik, ik kan me een verhaal van Jeroen herinneren dat jij opeens Luxemburgers in, in, in een shop in Utrecht had. Die, die, die in het zuiden niet meer terecht konden. Dan ben je maar verder. <lacht> <lacht> maar je nou zegt ja, dat Hij nee, ook niet. weer plannen heeft om het allemaal weer wat vrijer te geven. Dus ja, het lijkt me ook gewoon heel verstandig, weet je wel. Mensen komen naar Nederland voor, voor, voor cannabis. Als ze bij de deur van de koffshop stranden is er altijd wel een slimme ondernemer. die zegt, oh, ik haal even voor je. Twee weken later heb je straat hier voor de deur. Dan krijgt de koffershop bijna op zijn kop. <lacht> maar, maar eigenlijk wat je zegt is van... ergens een gaatje laten vallen wat die politici oh, dan, dan, dan zal ik dat niet verraden. Ja, als ze heel uh, precies weten waar ze mee bezig zijn, kunnen ze misschien nog... Uh, op ambtenaren wordt aangegeven van jongens. Ja. <lacht> Control, die dus z'n uh, Ja. De 400. De, de, de, de, het is een politieke kwestie. Je bedoel, de 15% was. Een, wat, wat, in het regeerakkoord hadden ze over een. dat is een limiet. Ja, dat is waar. Ja. Maar ik, ik vond het wel grappig in de introductie. maakte hij ook zo duidelijk dat onderscheid alcohol, drugs en tabak. Dus dat zijn drie grootheden waar het ministerie dan. Je hebt een tabaksbeleid, een alcoholbeleid en een drugsbeleid. Zo moet je ja, het nog ja, voorzien. sommige ja. ja, uh, dingen hebben overlap. Andere dingen staan het lijnrecht erover elkaar. Ja. Goed. Ik, um, heb, ik, heb, ik heb een vraagje. Van, uh, omdat uh, ik, ik was er ooit eens een keer bij. Dat wij dus uh, in verband met toen nog dreigende tabakswetgeving. Uh, wij op bezoek gingen bij politici in Den Haag. En ik was erbij dat we bij Siska Jolsma waren. En ja. uh, toen... Op een gegeven moment, uh, toen werd mij heel pijnlijk duidelijk dat eigenlijk uh, voor hun het allerbelangrijkste gewoon het geld is wat binnenkomt. Je bedoelt ook zijn opbrengsten. Ja, dus gewoon de totale revenue denk ik dan. Hè, van, want... ja, weet je maar, als ik jou een worst voorhaal met 2,5 miljard en ik zeg ik haal er een half miljard vanaf. Dan wordt het lastig voor politicus, want die moet dan uh, voor zijn bestedingen die hij wil op peil wil houden, dan moet hij andere bronnen gaan vinden. Maar... Dus nou, dat, uh, het is wel bekend dat het, de accijnsopbrengsten. en dat moet niet te veel kelderen. dat wordt ook gewoon alvast ja. ingeboekt voor het komend jaar. Maar is dan in die zin misschien ook een probleem van die cannabis. dat dus in die zin dat voor de overheid. als een soort directe revenue eigenlijk. weinig oplevert? Dat ja, maar dat... weet je, dat vind ik ook een kip ei verhaal Want als we het op een andere manier gaan organiseren. zoals heel veel partijen voorstellen. dan zou het misschien wel eens heel lucratief kunnen worden. Als ik kijk naar. Ik noem het even een belachelijk, want ik vond dat zo'n verschrikkelijk stom plan. Dat hebben we toen ook wel uh, aangeklaafd. We hebben, hier, we hebben hier, hier toch een praktische probleempje van de BTW. Ik bedoel, de cannabis moet eerst uit de opiumwet wil je dat BTW verhaal eh, van de grond krijgen. Ja, je ja. bedoelt, denk ik, accijns, maar zelfs accijns zou niet kunnen omdat dat allemaal Europees... Nou, nee, ook BTW. He, dat, ik bedoel, dat, dat, bij ons in de shop is het zo, dat, dat, dat, wij dragen geen BTW af uh, over de verkoop van de cannabis aan de belastingdienst. Oké. Okay. Ja. En eh, accijns is dan weer een, een ander stukje, dat is gewoon een soort extra belasting dan. Ja. En eh, want dat, dat zit ik me dus af te vragen, om maar even een brug, bruggetje naar regulering te maken. Hoe dat bijvoorbeeld belastingtechnisch gaat. Ik bedoel, we hebben nu een, een hele rare situatie. Nou ja, je mag sowieso al niet meer dan die 500 gram hebben. Ja. Maar nou, laten we dat maar even in, eh, voor wat het is. Maar we hebben geen inkoopbonnen en de belastingdienst wil natuurlijk wel zijn deel hebben en ze leggen ons als branche gewoon op dat wij dat spul over de kop laten gaan dus koop je het voor vier in verkoop je het voor acht, verkoop je het voor zeven in verkoop je het voor veertien en doe je voor minder dan hebben ze dus een soort dan gaan ze ervan uit dat je de boel zit te belazeren dat je dus dan een tjoemelen bent met je inkoopprijs, en dan gaan ze je boekhouding verwerpen en nou ja als er überhaupt wat gereguleerd moet worden, dan, dan moeten we toch ook eens dus met die lui gaan praten. Want ja, we hebben, ik, ik weet niet hoe je gaat reguleren, maar ja, je zou er inkoopbonnen hebben. We hebben hier een Leeuwarden, een burgemeester, die wil heel graag dat een shop gaat kweken om, om zichzelf te voorzien. Ja. Dus de, dan zouden we niet een inkoopsprijs hebben, maar een kostprijs. Uh, ja, het, het is. Uh... Het zal altijd lager liggen dan de prijs die je nu betaalt per kilo. Denk ik. Is dat zo? Dat denk uh, ik ook. Want, want dat, dat, dat, ja, ik, ik, ik ben niet een bedrijfseconoom of zo, maar ik, ik vraag me dat wel eens allemaal af. Van, van, van, van, van, van... Ja, met, vanuit jouw standpunt begrijp ik dat ook heel goed. Uh, ik vind het iets minder relevant, omdat, kijk, de overheid verdient er nu niks aan. reden uh, hebben ze die grote pijns gewoon uh, met. En softdrugs, dat, dat is ook iets wat. Uit die wet komt en niet uit de aard van de middelen. Nou, sterker nog, uh, maar ze willen het ook. Ja, uh, dat krijgen alle hè? Het... He? Oh. Uh, iets van ik, ze heeft hier die cannabis-award uh, gekregen. Gewoon met en softdrugs, dat, dat is ook iets wat. Ja, ik. Om het even, dan zou je misschien wel 400 miljoen euro binnen kunnen halen. Ja, maar goed, maar dat, dat, is, dat is dus een serieus argument in de reguleringsdiscussie. En ik vraag me gewoon af, van hoe, hoe gaan ze dat dan doen? Ik bedoel, is er bij al die gasten die willen reguleren wel eens iemand geweest die met de Belastingdienst heeft gepraat? ja, weet je, uh, ik, ik kan wel best naar de Belastingdienst bellen en zeggen ze, nou meneer, daar gaan we niet over nadenken, want het is toch illegaal. Kijk, dit is echt wel ook weer... Nee, uh, nee, maar stel Wacht op. even. Dat is een stap later in het stadium. We gaan te snel, geloof ik. Ja, ja, ja, want in Groningen was dat toch even een tijdje heel anders. Nou ja, in Groningen is er, is er ooit een situatie geweest... en dan praten we eind jaren negentig... dat thuiskwekers hun inkomsten konden opgeven... Maar dat is al snel, uh, kwam daar een brief van, van, de, van, van, van... Of dat het niet lang geduurd heeft. Nee, precies. dat, dat werd heel snel de kop ingedrukt. Want je werd op het moment dat je aangifte deed, werd je ook meteen doorgemeld aan justitie. Ja, dus... van ik heb een teler te pakken. We gaan maar, we gaan maar ophalen, ja. Ja, en, en toen, toen is het dus snel opgehouden. Wat nu wel speelt in Groningen, en dat is heel actueel. En dat zijn die kwekers uit Seks Bieren. Ja. Die, die hebben gewoon uh, hun, uh, hun, uh, hun, hun dingen opgegeven aan de Belastingdienst... En ik weet dus van uh, de mensen van de stichting Wizard, die hebben uh, in Stadskemaal, die hebben die bonnen in hun boekhouding zitten. Uh, maar ja, goed. Uh, uh. Ja, het is niet ja. anders op dit moment met deze politici. Dus, uh. En goed, de antraak, zoals de zeggen in de twee... Ik weet dat, maar ze waren wel degelijk strafbaar. Alleen ze zijn niet vervolgd. Nou, is het, nou ja, is het, ja wat... ze zijn veroordeeld zonder vervolging, maar ze hebben nog steeds een strafblad. Nou, het OM is ook nog eens een hoger beroep gegaan, dus ik moet nog maar zien hoe dat zeg maar, bij het Hof allemaal gaat uitwerken. Nog moet nog vervolgen onder die 75 Kamerzetels zitten. Ja, daar heb ik wel een theorie over. Kijk, um, uiteindelijk uh, is bekend waar de christelijke partijen staan. Uh, of in de SGP, de of CDA neemt ze allemaal anti-cannabis. Zonder straf op te leggen. Nee, dat is echt precies goed, maar dat betekent nog steeds wel dat je een strafblad hebt. Ja, ja, ja, ja. Maar goed. Ze moeten in, ze uh, even denken, in augustus uh, komen ze, moeten ze hier in Leeuwarden naar de rechtbank. Voor het hof. Ja, naar het hof, ja. En dan, ze moeten, uh, die zaak is dus samengevoegd met die van Doede de Jong. Die, laat we zeggen, die, ah, ja. de Friese ja. vri, uh, donker shot. Maar het is toch een hele andere zaak? Nou ja, op, om een of andere reden... Wat OM blijkbaar niet. Om een of andere reden is zowel het Hof als, als blijkbaar ook het OM ermee akkoord gegaan dat de twee zaken tegelijkertijd worden behandeld. Ja, waarschijnlijk ook vanwege de publiciteit die ze eromheen verwachten, kunnen ze er in één keer afdoen. Ja. Ja, dus, ja. Uh... Maar goed, uh, het woordje regulering uh, is al gevallen, we hebben ja. zeggen, uh, een beetje de, de Belastingdienst erbij betrokken, maar uh, er zijn een heleboel mensen die wat willen, maar er gebeurt niks. Klopt. Um, hoe zouden we uit die impasse kunnen komen? Nou, de, weet je, er gebeurt niks, vind ik ook iets te negatief. Uh, er zijn wel e initiatieven. Uh, kijk naar uh, Heerlen, kijk uh, naar Amsterdam, Tree of Life. Kijk naar Utrecht, uh, Cannabis, Sociale, Tomstad. Uh, en kijk naar Zwijndrecht, weet je wel. Hey, dus en Cannabis. We uh, dus een paar stappen zetten. Maar het gaat heel traag, omdat ja, je hebt wel te maken met een... ...nogal machtige tegenstander lees, de staat der Nederlanden. Weet je, voor... Dat was leuk. Fraas? Um, ik wil als koffie er ook van je Goedenavond allemaal. Uh... Nou, je, je deed het ook heel goed. Ik was... Ja, maar dan nog. Weet je, dat geeft toch geen beeld van... De als we je vinden, dan pakken we je op, want je bent daar professioneel aan te telen. Ja, ik moet te groot. En je bent te groot en die vijf planten, maar honderd mensen, ja dat zijn nog steeds uh, te veel planten. En dan pakken we gewoon aan, want dat is uh, verboden op grond van onze richtlijnen. Ja, valt geen spel tussen te krijgen. En ik vond het, nou ja, uh, dapper, maar tactisch misschien niet zo verantwoord. En uh, ik bedoel, een heleboel van de burgemeesters die, laat maar zeggen, welwillend zijn uh, ten opzichte van uw regulering. En een heleboel verwijzen steeds door naar uh, de situatie in Den Haag. Hè? Motie ja. Oskam, laat maar zeggen. Ja, maar van die motie, die vind ik, uh, weet je, dat vond ik wel, ik begrijp A niet waarom die meneer die motie moet indienen. Want volgens mij is de minister van Justitie vrij helder op dit punt. En B, meneer Oskam, ja, uh, uh. <laughs> ik heb hem wel eens gehoord in uh, bepaalde debatten. Dat maakt voor mij niet zo'n hele sterke indruk. Niet op dit punt, laten we het zo. <lacht> nou, op een gegeven moment, ik weet nog wel een heel leuk voorbeeld. Toen kreeg meneer een vraag van een, een collega Kamerlid. Volgens mij was het uh, iemand van de SP, mevrouw Koijman. En die vroeg hem gewoon van, wat vind je nou, uh, want hij is heel erg, is bang voor drugs, dat is vrij duidelijk. Zeker bang voor, voor cannabis. En wat, wat, wat vind je nou gevaarlijker, hè? uit jouw uh, kennis van, van, van zaken over, over deze materie? Hij is voormalig officier van justitie. Ja, voormalig zeg. rechter zelfs. Dus, ja, ik uh, voormalig recht, oké. Okay. En toen werd hem de vraag gesteld, wat vind je nou gevaarlijker? Je loopt door een, een steeg en aan het einde van de uh, school, laat me zeggen die komen mannen... vanwege die onzicht kunnen ze overmorgen de rotzorg gaan op straat. En die ontstaat, want aan jullie de vraag? Nou, ja. ja, ik kies die stonen. Ik ook. <laughs> ja, ja, ja. ja, ik denk, uh, de meeste ook, mensen hoor. die wel eens door een steeg lopen... en een groep uh, opgeschoten jongeren tegenkomen, die kiezen de stonen. Maar meneer Oskamp-Kloos, de dronk, Amerika, die hebben gigantische waren. <laughs> Zijn die dat, dat erbij? Is, nee, ja, dat kan niet. Van, hij heeft gewoon geen gevoel voor iemand tegen. Ja. Nee, maar goed, maar het, het, het is dus wederom een justitieman die zich. Het bemoeit, wel. Ja, en ik bedoel, regulering, als je dat van, vanuit het oogpunt van volksgezondheid doet. Ik bedoel, uh, wat zit erin, wat zit erop, uh, hoe gebruik je het, uh, uh, voorlichting erbij, uh, verantwoorde tiltwijze. Dat heeft allemaal niks met. Uh, uh, justitie te maken, ik bedoel, het is weer nou, zo'n justitie. Dat je het volhoudt dat het allemaal niet mag, hè? dus dan wordt het weer een justitiedingetje. En zo komen ze elke keer komen ze weer terug bij justitie. Dat ze zeggen, ja maar wij gaan over de tilt en de teelt is illegaal, dus het is strafbaar, dus het mag niet. Maar hoe komen we uit deze impasse in dan? Interessante vraag, nou ik denk dat het uh, heel goed is om het gewoon echt uit die, uh, die ethische hoek te gaan halen. Hè? Want mensen zijn voor, mensen zijn tegen, mensen hebben geen mening, het is allemaal wel, maar... En het gewoon heel zakelijk en kil te gaan benaderen. Zoals wel vaker dan wel gewoon misschien de, de oplossing gaan bieden. Dus vandaar dat ik ook met verschillende partijen nu bezig ben om te kijken hoe we dat uh, op een wat rustiger manier gewoon uh, kunnen laten zien dat het werkt. Kijk, ik vond het manifest heel goed van die burgemeesters. Uh, dat vind ik echt wel, uh, ze hebben wel een standpunt ingenomen. Het is heel goed dat ze, ondanks dat het gezegd is dat ze er niet meer verder mogen, dat ze toch allemaal erachter blijven staan. Maar... Dat is natuurlijk ook wel lastig voor zijn burgemeester. Die heeft natuurlijk ook allerlei andere zaken te doen met ministers en staatssecretarissen en ministeries. En die krijgen achter de schermhuis wel te horen van als jij doorgaat met zo'n experiment cannabis. Dan kun je dit vergeten of dan kun je dat vergeten. Dan krijg je daar minder. Dus... Dat, is, dat is chantage toch toch? Ah, nee, dat is bestuur. <laughs> ja. ja Zo werkt bestuur nou eenmaal weet je wel. Je houdt... Oké. Okay wat je kunt binnenhalen door druk te zetten op punten die zwak zijn bij je tegenstander. Dus we krijgen nu even een lesje uh, bestuurskunde. Nou ja, nee, maar uiteindelijk gaat het zelf Lekker. in de handen. Nee, dank. Op ambtenaren wordt aangegeven van jongens. Ja. Oh, hè? Precies hetzelfde. Die burgemeesters zeiden, nou, we willen gewoon die opvang bieden. En de Haag zei, nou, je mag met z'n vijven, mag je het doen en de rest uh, sluiten we gewoon. Ja. Achter de schermen gaat het allemaal heel anders, maar het is gewoon een klare taal, weet je wel. Dus ja, voor de bühne is het ook wel lastig om te doorgronden. Uh, maar ik denk gewoon dat het best wel mogelijk is om, als je het iets anders benadert... en dat je gewoon uh, ontheffingen gaat aanvragen voor bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderzoek... dan hou je het A bij justitie weg, want het is een wetenschappelijk onderzoek... in het kader van volksgezondheid, dat breng je terug bij VWS. Dan gaan de mensen in de Kamer en de plaatsgezondheid... die gaan dan vanuit volksgezondheid kijken van is dit een verstandig plan of willen we dit toch niet? En dan hou je het helemaal weg uit de justitiecontext. Ja, maar ik heb, ik heb zo'n aanvraag gedaan, hè? En uh, dat krijg je dus niet, want dan zeggen ze uiteindelijk, toch het is voor de markt. Want er zijn mensen die het gaan gebruiken. Ja, nou ja, weet je, was dat vanuit Utrecht? Ja, vanuit Utrecht. Ja, nou ja. Maar dan uh, de Social Cannabis Club Utrecht en niet Domstad. Een strafblad hebt. Ja, ja, ja. Maar goed, ze moest... Uh, ik ben bekend met die aanvragen en uh, ik denk dat die aanvragen best uh, de goede intentie hadden. Alleen wat ik al zei, je moet het heel zakelijk benaderen. Er was geen echt wetenschappelijk onderzoek aangekoppeld. Er was geen locatie, er, er ontbraken gewoon een aantal zaken. Ja, maar hoe kan je nou een locatie krijgen op het moment de, dat jij komt van... Hallo, ik wil dit huren en ik ga daar cannabis kweken. Dat, dat kan ik, toch, ik, ik kan daar niet mee aankomen bij geen enkele huurbaas. Nou, maar dus heb je een burgemeester nodig die je daarin steunt? Of een wethouder misschien? Ja, maar... Misschien ook een probleem van die cannabis. Dat dus in die zin dat voor de overheid als een soort directe revenue eigenlijk weinig oplevert. Uh... Van een dat... particuliere verhuurder? De 24ste maart. Ambtenaar van VWS. En die heeft gewoon uh, besloten dat het 50%. Dat ja, ze, maar Ik met... kan geen plek krijgen als ik niet een eigen plek heb. Kan ik geen plek krijgen. O, om dat te doen. Want ik kan bij niemand daar... Uh, een een paar... Kijk, uh, naar... locatie krijgen als je een ontheffing, je ontheffing hebt. hebt. En als je een ontheffing wil, moet je een locatie hebben. Ja, dan krijg je weer zo'n kastje muur. Dat is echt, uh, dit is dus echt het grootste probleem aan het hele verhaal. Nou, de, nou, ja, nou jij hebt nog meer problemen. Kom op. Er is nog, nog zo'n kastje muur verhaal. Want dat is zo'n soort uh, eh, zeg maar, uh, ronde die daar is gecreëerd... Bij dat artikel 8. Want uiteindelijk komen ze erop uit dat het alleen maar voor medicinale toepassingen mag. Die ontheffing. Ja, maar heb je dat laten toetsen bij een, een bestuursrechter bijvoorbeeld? Want ik ben het daar niet mee eens. Oké, okay, dat, dat, dat, tot dat, dat punt is keer, het niet uh, gekomen. Maar dat is wel datgene waar ze dan uiteindelijk op terugvallen, zal ik maar zeggen. Ja, ik weet ook wel dat jullie ontheffingsaanvraag niet is goedgekeurd. Uh, misschien uh, dat we een keer kunnen praten, dat ik je advies erin kan geven, met alle plezier. Maar, Gaan we doen. Ja, uh, <laughs> nou, dat lijkt me verstandig. Uh, maar weet je, de truc is gewoon. Uh, VWS staat het, die moet ook een politiek besluit nemen. Ja. En als oh. je weet dat. Dus dan, als je alleen maar hoopt dat VWS het juiste besluit neemt. Je moet dat doortrekken naar een bestuursrechter. Want die bekijkt het gewoon vanuit juridisch oogpunt. En die, ja. als je een goed verhaal hebt, die zegt misschien. Ja, weet je, VWS beweert wel dat het allemaal voor medicinale toepassing moet zijn. maar... In de verdragen, we hebben net al de single convention nee, Ja, Nee, gesproken. je hebt een punt. Zeker. Daar staat gewoon wetenschappelijk ja. onderzoek. Dus ja, VWS u heeft een ander zult u moeten nemen. Kijk, oh, okay. begrijp je? Dus waar ik heen wil, is een situatie dat je gewoon voor het blok gaat zetten. Ja. Maar, maar mag ik wat vragen? Uh, ja. Stel je voor uh, dat ik vind dat recreatief gebruik... En recreatie is namelijk goed voor je. Dat het ja. vanuit volksgezondheid uh, een positief uh, effect heeft. Ja, en dan? Nou, dat lijkt me genoeg. Op het moment dat ik recreatief... Het ja, is een welzijnskwestie, dat is nog steeds Het is een niet welzijnskwestie, dat is zeker weten, ook voor mijn volksgezondheid. Maar nou, waar? Dan heb ik een andere voor je. Ik vind het uh, een religie. Nou, oké, okay. ik, ik, kom... ik, ik ga helemaal met je mee. Waar gaan we elkaar ontmoeten? Nou ja, we gaan elkaar ontmoeten in dat je het volgens mij heel zakelijk moet bekijken... ...en dit soort dingen gewoon allemaal achterwege moet laten, <laughs> want dit soort paden leidt nergens toe. Maar ja. mama, als is het goed Precies begrijp... mee ja, maar dat... Wacht even, als ik het goed begrijp, moeten we elkaar dus bij de bestuursrechten. Uiteindelijk zul je die stap moeten willen zetten om in ieder geval duidelijk te krijgen... ...dat okay. of VWS ja. de juiste afwijzing heeft gedaan... Ja. ...of dat zij dat misschien wel te selectief beoordelen, die opnieuw. Maar ja, bestuursrechten en, en dan kun je ook nog weer verder. Hè? Laten ja, dat even. Staat, ja, maar jongens, vergis je niet. Wie zat we daar ook alweer? Was dat die, die we hadden het die net Pieterijen, over in, in Groningen... Ja. wel een revolutionaire uitspraak heeft gedaan. Ja, nou, en, die uitspraak kwam niet van het OM, die kwam niet van, van zeg maar de overheid, die kwam van de rechter. Van de de, de station in Amsterdam, hè, dat is voor, voor, voor, voor ons cannabisondernemers ook niet een onbelangrijke uitspraak, want ja, die, die kloterige 500 gram, dat, dat ja, Dus is... van je rechters moet je het hebben, je moet het niet hebben van uh, het, het OM of... Maar goed. De, de, de route zou dus zijn van uh, probeer de rechter in te schakelen bij het weigeren van die ontheffing. Ja, en, maar dan moet je en, hem heel dan, goed voorbereiden en echt alle, alle punten moeten kloppen. Ik heb een hele theoretische vraag, hè? want ik heb... Nou, ja, ik heb wat zitten wat zit de neus op internet. en We hebben natuurlijk op één maat een opiumwetswijziging uh, gehad. Laat de kroosje Ja. Nou ja, maar goed, uh, ik heb dus maar even nog weer even de, de, de, de, de, de erbij bijgehaald en uh, daar is het inderdaad opgenomen. Maar het speelde hier in Leeuwarden ook, en misschien was dat, dat is heel actueel, en dat zijn die kwekers uit bieren. Ja. Die kwekken, dat, dat is toch eigenlijk het, het voorbereiden uh, van grootschalige illegale hennepteelt? Nee, nee, kijk, want daar dat is een gaat... grootschalige gereguleerde hennepteelt. Ja, juist, en het is geen illegale hennepteelt meer. Ja, wel. Op het moment, wij, zitten te, wij zitten te wachten op, op, op de uitspraak van de Raad van State. Want daar gaat het natuurlijk heen. Misschien, ja. waarschijnlijk. Want ik, ik neem aan dat, dat, dat, dat, dat VWS het er niet bij zal laten zitten. Want, en nee, ik weet weer... het dat is niet Als, je, die, als ja. je het juiste verhaal hebt en je hebt de juiste mensen om je heen. dan zou het wel eens kunnen zijn dat VWS ook, hè, vanwege de hele politieke context. het zou ook kunnen zijn dat van Rijn denkt: van, joh, ik wil van de gezeik af zijn de komende anderhalf jaar. Want ik heb allemaal andere dingen aan mijn hoek, zoals de PGB... En volgend voorjaar zijn we voorzitter van Europa, weet ik wat allemaal met z'n allen. Dus, en de VVD uh, die wil niet en de PvdA wil wel. Dus als je het goed insteekt, heb je ook zomaar de mogelijkheid dat ze zeggen, nou dan doen we nu de komende twee jaar een paar experimenten. Dat kan Leeuwarden zijn, dat kan Zwijnecht zijn, dat kan Amsterdam zijn, het kan Utrecht zijn. Mm -hmm. En daarbij laten we het voorlopig en dan tillen we het lekker over de uh, nieuwe verkiezingen heen. Dat is ook een politieke uitkomst. Ja. Alleen, misschien waren jullie net wat te vroeg. <laughs> aanvragen ja dat kan jongens ja, okay. ja, maar je wordt er ook uiteindelijk word je er ook wel weer wijzer van doordat je ziet hoe ja, dat nou, jullie, jullie, wat er ik gebeurt heb er ook al geleerd, hoe, het, hoe het in elkaar steekt en ik moet je zeggen ik ben zelf eigenlijk een beetje tot een punt gekomen dat ik ik stel me eigenlijk iets voor vergelijkbaar met wat er dus uh, zo'n 40 jaar geleden is gebeurd dat is dat uh, toen is er een verschuiving gekomen die was eigenlijk miniem hè, van gewoon top 30 gram, dat wordt dan van een misdrijf een overtreding. Ja, dat was het. Klaar. En dat is ook wat er nog staat. De rest is allemaal zo'n beetje daarachter, zou ik maar zeggen, gemodelleerd. Vijf de zijn nu ook al een overtreding, hoor je hoor. Oké, okay, maar doordat op een. overtreding, Tree of Life, kijk naar Utrecht, effectief, Tomstad, uh, en kijk naar Zwijndrecht, weet je wel. Hey, dus en cannabis. Een paar stappen zetten, maar het gaat heel traag, omdat ja, je hebt wel te maken met een nogal machtige tegenstander, de staat der Nederlander. Uh, op dat moment zouden dus net zo, als dat er destijds in... Uh, 76 afspraken ja, zijn ten, maar, gemaakt. Wacht even, mag je onderbreken? Want nu verwacht ja. jij actie vanuit uh, het Openbaar Ministerie en vanuit de minister van Justitie, die verstandig beleid gaat maken. Nou, vanuit, ook wij, vanuit je, de politiek. Zeg maar een gevoeligheid ja, voor is. een idee. Van, uh, van maar dat... heb jij een indicatie dat, dat, dat Kans van Slagen heeft op dit moment? Eh, Laat ik het zo zeggen: 50-50. Oh, ik zeg eerder <laughs> 10-90, maar dat is misschien okay. mijn inspanning. En zolang daar uh, bestuurders zitten als opstelt en van de steur zal dit niet gaan gebeuren. Want die, ga, die, die vinden dat onacceptabel. Dat is hun duidelijk verhaal. En ze gaan er niet op terugkomen. Want dat zou betekenen dat ze een deel van hun achterbouw gaan verliezen. Maar ik wil nog even. Dan, dan de grote lijn, want uh, politici als opstelt uh, van de steur, maar ik bedoel, Oscar dan ook maar even, en zegers uh, en uh, van de staai, want dat zijn toch uh, de, ma de mannen vooral die dat allemaal uh, Ja, dat was een goede opmerking van jullie op Twitter. Het waren de vrouwen die wilden en de mannen die wilden. Ja, van. precies. Nee. <laughs> maar, uh, ik bedoel. Gevaarlijker, hè, uit jouw uh, kennis van. van... ...van zaken over, over deze materie. Hij ja, is het voormalig officier voor van justitie. Als ja, het voormalig recht dus, ja, voormalig rechter zelfs. Okay. En toen werd hem de vraag gesteld... ...wat vind je nou gevaarlijker? Ik heb het gevoel dat het nog wel even gaat duren voordat de verkiezingen zijn. Maar we komen weer terug op het punt waar ik het toen net over had. Ja, van... Wat is het uh, toekomstbeeld? Ja, politiek ja, gezien. Uh, nee, ik nee, denk nee. eerlijk gezegd, als ik een beetje de peiling in de gaten hou... Nou, ...uiteindelijk weet je, het is een beetje als we een koffiedek kijken... ...maar ik verwacht wel... Dat zeker als je ziet wat er nu allemaal uh, gaande is hè, op het gebied van immigratie, op het gebied van Griekenland, Europa. Dat er toch een flinke rechtse meerderheid gaat komen. En dat de, de progressieve wat uh, meer linkse-achtige partijen, dat die toch minder stemmen gaan krijgen. en uh, dat is Een, een progressieve en blok heen, bedoel je? Wordt, maar ja. er zijn toch ook veel rechtse mensen die wel een sticky lusten? Ja, ze lusten het wel, maar ze gaan het niet reguleren gek genoeg. Maar, ja, ja, maar, volgens mij is zelfs 70% van de achterbouw van de VVD voor regulering. Maar de minister, nou, ja. jullie kennen zijn standpunt. Ja. Ja. Maar, zouden dan toch... maar, goed, maar goed, een, een aanvraag indienen. He, want even terug naar het... Uh, het, het... Nou ja, we gaan elkaar ontmoeten in dat je het volgens mij heel zakelijk. Een bekende, laat ik zeggen, Walter van Egmond van, van, van, van het Stichting Dilemma... En ja. ik zag de burgemeester uit Zwijndrecht. En ik weet uh, dat er inmiddels een, uh, de stichting uh, GCT, gecontroleerde cannabisteel, bestaat. Uh, waarschijnlijk ook uh, te Zwijndrecht dan. Uh, ja. Moeten we nu allemaal een stichting worden om uh, enige kans te maken? Of uh, uh, een vereniging? Want ik bedoel... Uh, ik ben een maakt niet zo dus heel vooruit uit wie de aanvraag doet. Als jij uh, ervoor kan zorgen dat je de burgemeester van de stad waar je in bevindt... of je nou een ondernemer bent... Of, uh, of inderdaad een stichting uh, Utrecht Cannabis Club... ik hoop dat ik het nu goed zeg... Um, ja, dan kun je gewoon een, een ontheffing indienen. Um, het, het voordeel van zo'n stichting is dat je dat natuurlijk hard kunt maken... Hè? dat je daar goede intenties bij van mij, ze die heeft natuurlijk ook allerlei andere zaken te doen... dan zeggen ze ja, maar ja, uh, je hebt daar commerciële belangen bij... Dus, uh, dus nou ja, van... wij, wij, ik bedoel, kijk, wij hebben, kijk, we willen als bedrijf overleven. En uh, de... uh, we, we, we, we willen gewoon een gecontroleerd goed product leveren. We willen gewoon ook, ook op dat punt voldoen aan eigenlijk alle regels die aan alle andere dingen ook aan ons gesteld worden. Ik bedoel. Ja. Als je ziet wat ik uh, uh, aan papieren moet opsturen. om, om, om überhaupt een exploitatievergunning te krijgen. of een gedoogverklaring. die je in Leeuwarden overigens per jaar krijgt. en ook ieder jaar moet aanvragen. en wij moeten dan bijvoorbeeld vijf verklaringen. omtrent gedrag ieder jaar inleveren. terwijl dat in andere steden allemaal. anders geregeld is. Maar wij hebben dus een soort voordeur die helemaal geregeld is. Uh, -Bop onderzoeken de hele shit erbij. en een achterdeur. Uh, en, en ook onze positie ten opzichte van de belastingdienst. Dus ik heb er als ondernemer heel veel baat bij dat het ook op dat vlak goed geregeld wordt. En daarnaast ja, wil ik ook achter mijn product kunnen staan. En... Nou, dat vind ik allemaal heel erg te prijzen. Ik denk ook dat het heel goed is als je op die gronden zegt. Van, daarom ga ik een ontheffing aanvragen om dat dan ook te organiseren. En, ja, maar alleen je moet dat dus op een slimme manier doen. Want als je gewoon zegt ik wil gaan telen voor de recreatieve markt. Dan weten we zeker dat we het niet gaan krijgen. Dus je moet daar een omweg voor gaan verzinnen. En dat is wat mijn advies zou zijn. Maak er een wetenschappelijk onderzoek van. En om dat onderzoek uit te kunnen voeren, moet je gaan telen. Het wordt een essentieel onderdeel van het onderzoek. Maar dan is het onderzoek leidend. En dat is ten behoeve van de volksgezondheid. Jij, jij ziet daar echt wel kansen. Nou ja, ik zie meer kansen dan alle andere initiatieven tot nu toe. Oké. de volgende week nieuwe Alleen wat ik al zei. Je moet het heel... Ik zou eerst goed advies invullen. Ja, nee, maar wanneer zien we elkaar? He? Ja, hey. <clapping> Dan komt wel goed. Um, nee, maar ik zou eerst... voor uh, Jullie hebben eerst de Tour, denk ik. Dus uh, als die voorbij is, maken we een afspraak. Oké. Okay. Want ja. ik denk dat jullie best wel kansen hebben. Je hebt natuurlijk ook een, hele, een, een geweldige wethouder daar zitten. Evoart is vroeger een collega van mij geweest, notabene. Ja. ja. Dus uh, die is niet voor niks op dit spoor gekomen. En dat is allemaal heel goed. En ik weet zeker, hij profiteert zich ook als zodanig. En hij wilde het ook Maar eigenlijk, het succes maken. Maar... Dat maar... Heeft die Stichting, hè, want, want het, het is een beetje gek, hè, want uh, eigenlijk zouden we 96, 97 begon het echt allemaal beleid te worden. En ik ja. weet nog dat we hier in de stad hadden we een tweetal stichtingen. En die zijn min of meer onder grote druk van de Belastingdienst, uh, moesten dat drijfjes worden. Want het kon niet zo zijn dat een koffieshop een stichting was. Want hoe kon je nou een koffieshop exporteren zonder winstoogmerk? Ja, het gekke is dat het in Zwijndrecht heel anders is opgezet. Juist vanuit de gemeente moest er een stichting komen, want anders wilden ze het niet. En dat experiment is, uh, vind ik toch redelijk succesvol als ik zie hoe het daar gaat. Misschien omdat het de enige is. Uh, jullie natuurlijk ja, nou ja, dat, dat is waarbij er 12 of 15 aanbieders zijn. Dat is anders. Uh, maar dan nog, weet je, dan uh, kijk, je hebt de als het... de verkoper. Je hebt de stichting, die gaat telen. Dat, dat kunnen twee verschillende entiteiten zijn die elkaar natuurlijk helpen. Maar dan, dan gaan wij dus als coffee ondernemers een stichting oprichten? Want... En proeven van, uh, van de gecontroleerde teelt, ja. Waarom? Ik bedoel, ik heb dat even bekeken. Uh, volgens mij is het enige... 10,90, maar dat is okay. misschien mijn instelling. Weet je, zolang het daar... De uh, be Zwaai in Zwaaiendrecht is, is, is ja, de bestuurder van de stichting Dilemma, meneer Van Egmond. Dat is waar, maar het mooie is, je kunt natuurlijk bestuurder zijn van verschillende stichtingen die elkaar niet, niet, niet bijten. Oké. Okay. Nou ja, dat... Uh... En als ik jullie was, zou ik eigenlijk, zodra we die stichting gaan oprichten, zou ik dan naar meneer Everhart lopen namens de gemeente en zeggen, nou, jij ja, steunt ons zo, dan willen we ook dat je, dat je deel wordt misschien weer ook wel bestuurd. Van onze mooie stichting. Maar, maar dat, dat, dat, dat, dat wilden ze niet. Dat hebben we, heb al, hebben we helemaal in het begin al wel voorgesteld. Maar daar was uh, heel duidelijk een uh, keus, het, ook het, politiek, ja. van nee, nee, nee. Het is echt van, uh, dat moeten jullie doen. Ja, op zich is het ook weer handig. Want die motie OSKAN, die zegt natuurlijk dat de gemeente op geen enkele manier Just. experimenten mag helpen of faciliteren. Ja. Als jullie doen, heb je daar geen gezeik mee. Dan kunnen we dat ja. mooi omzijden. Is de so Social Club dan geen vereniging? Nee, het is een stichting. Oké. Okay. Volgens mij is de Stichting Tree of Life, ja. En mijn andere... Ja, nou, ja, wij zijn ook een stichting. Heel ja, goed. Dan hebben we dat al geregeld. Dat is allemaal al geregeld, ja. Ik kan niet ja. vertellen hoe, maar het is geregeld. <laughs> ja, maar dan moeten we dus gaan nadenken hoe gaan wij die stichting zo goed mogelijk positioneren... ...in Den Haag en in de stad Utrecht dat die volgende aanvraag van een ontheffing, als jullie dat weer willen gaan doen... dat die misschien wel kansrijk is. We gaan het doen en we gaan het kansrijk maken. Nou, kijk <lacht> Weet je, ik, het eindige wat ik uh, wil organiseren is gewoon uh, verschillende experimenten in verschillende steden. En uh, we moeten gewoon even kijken wie we daar allemaal bij kunnen betrekken. Maar dat doen we even buiten de radio. Anders weten ze ook alles bij VWS. Maar <lacht> ik vind het gewoon heel grappig om ze daar voor het lok te gaan zetten. Dus blijkbaar vanuit volksgezondheidsoptiek is het beter om niet te weten wat er in de cannabis zit. En je weigert dat. Te onderzoeken. Dat is toch een geweldige verhaal voor een rechter, jongens? Dan komen ze niet meer weg. <laughs> ja, ja, ja. Nee, ja, ja. Dus het, als je het he helemaal kapot breekt, dan zijn dat de elementen waar het om draait. Ja. En dat maakt het zo grappig. Eigenlijk, hè, voor, uh, uh, uh, ondek... ik weet niet of uh, Jeroen en Guus de luisterdichtheid wel eens gemeten hebben, maar in te schakelen bij het weigeren van die ontheffing. Ja. En, maar dan moeten ze hem heel en, goed voorbereiden en echt alle, alle punten moeten kloppen. Ik heb een hele theoretische vraag, hè? want ik heb... Ge... Ja, ik heb wat, wat zitten nou? Daarop gewacht, dat hebben politici, die maken zich sterk voor. Er is geen meerderheid en die komt er ook niet voorlopig. Iedereen hoopte, er was een, een jaar geleden, als de weg is, wordt de wereld mooi. Nou, Opstelte is weg, nu is Van de Steurler. De wereld is precies hetzelfde. En je hebt het aan het begin van je uitzending, zei je, ja, iedereen wacht op iedereen. Dat klopt, omdat niemand de eerste wil zijn om te falen. Maar ja, als je niet bereid bent om te falen, moet je het niet doen. Maar dan moet je er ook niet over zeggen. Nee, nee, nee, nee het, het, is, uh, het is duidelijk. Uh, wat, maar ja, goed, ik bedoel, het, het kan een, een zeer uh, lange kwestie worden... Hè? Uh, nou ja, Trouw, wij hebben dat, al, dat, dat is natuurlijk ook het lastige, dat, dat brengt allemaal uh, financiële situaties met zich mee, die moet je ook goed overdenken, dus je moet het niet lichtzinnig doen, het aanvragen van een ontheffing, weten jullie, is er ook weer 1225 euro, dat zijn allemaal kosten. Dus ik begrijp ja. ook wel dat ze het wat dat betreft hoogdrempelig willen maken om het op deze manier aan te pakken, maar je, als dit soort initiatieven niet vanuit de markt komen, uh, die burgemeester Het mag die niet zijn, vanuit de markt denk, komen. Sorry? Het mag niet vanuit de markt komen. Maar je kunt toch een aanvraag doen voor een ontheffing? Ja, dat hebben we gedaan. Nee, maar het, het, het eerste advies is dus ook eigenlijk aan ondernemers. Denk voor je gereguleerde achterdeur in een stichtingsvorm. Ja. En dus het, Denk ik kansrijk aan de andere kant. Ja, als een pv doet, zou ik ook kunnen voorstellen dat die het aanvraagt. Alleen dan... <lacht> um... Ja, uiteindelijk, de, de truc is dat je met video-omweg van een wetenschappelijk onderzoek moet doen. En daar, hoe je dat precies inricht, dat is natuurlijk het, daar zit de kans in. De ja. kans niet in een, in een afspraakje met een belastingdienst of een BV of een stichting. Dat zijn allemaal kleine zaken die het kans rijker kunnen maken. Maar uiteindelijk gaat het om het grote verhaal van... is mijn uh, wetenschappelijk onderzoek wat ik voorstel en wat ik zeg maar, uh, in ga huren of wat ik wil inzetten... is dat goed genoeg en is dat ten behoefte van de volksgezondheid zo krachtig dat die argumenten kunnen opwegen tegen de argumenten van VWS... van dit willen we niet. Want het mooie van de eerste aanpak was... we weten ook waarop ze het hebben afgekeurd. En dat was, voor VWS was dat niet een hele lastige exercitie. Het is mijn idee om het lastig voor ze te gaan maken. En ze gewoon te confronteren met de gevolgen van het beleid zoals het nu is. Oh. Nou, oh. Wij, wij hebben al één keer gefaald, dus wat dat betreft... Dat is goed... Dus, uh... Nou, ik wil niet zeggen dat je gefaald hebt. Ik bedoel, je, je hebt ja, een, een hele dappere toch, poging ja. gedaan en uiteindelijk is het gestrand. Ja. En het is gestrand, denk ik, omdat het, het vooral een dappere poging was. Ja, maar we hebben gefaald. Okay, we, nee, hebben maar, gefaald. we wilden nou net naar wat je zei falen natuurlijk. Dus. Heeft die stichting, hè, want, want het, het is een beetje gek, hè, want... Uh, eigenlijk zou we 60 positief, want je ja, hebt wel, uh, wel, wel, ook, want Jeroen vertelde mij wel over over die bijeenkomst bij die bezwaarscommissie, maar je hebt dat dus ook met mensen te maken. Ja. Wat zijn dat voor mensen? En, uh, en noem maar op. En ik bedoel, die ervaring zijn we gewoon rijker. Jazeker. Ja. ja, en daarnaast uh, weet ik niet welke politieke middelen jullie hebben bewandeld... om ervoor te zorgen dat mensen die besluiten om uh, beïnvloed zijn. Dat, uh, de, je kunt er ook Geen. een hele lamp weg gooien, hè? Dat hebben we eigenlijk ja, niet. helemaal niet gedaan. Nee. Wat dat betreft hebben wij ons heel... Nee. <coughs> in, je zou kunnen zeggen, afstandelijk of, of gewoon normaal, dit zijn wij klaar van... Uh, is ja, ja. Een idee. En in die zin, want ik denk, we hebben. Je had het net over goede argumenten: van wat voor onderzoek dan, of hoe dan. En daar hebben wij ook in die zin een aantal, volgens mij, hele goede ideeën over. Omdat... Maar de grote is: kijk, uiteindelijk is het bij de ministeries een politiek besluit. En als je ja. politieke besluitvorming wil uh, beïnvloeden, laat ik het zo zeggen. Ja, dan ja. moet je lobby, dan moet je strategisch, ja, ja. dan moet je Kamerleden voor je winnen. Ja. Die moeten op het juiste moment ja. bellen met de juiste personen. En weet je, dat heeft ook een heel traject achter de schermen met ja. zich mee. En ja. Ja, weet je, dat is uh, waar een van mijn krachten ligt. Dat weet ik goed te organiseren. Ja. Nou, dan gaan we met jou dat achter de schermen. Je advies, je, wel, dus bah, ja, het hoeft geen reclamespot voor mij te worden. <laughs> verder, maar dan denk ik van, als je die, al die dingen bij elkaar zet, dan ben je kansrijker. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk. Dat geloof ja, ja. ik zo. Ja. Je hebt ook het gemeenteniveau nodig. Ik bedoel, maar ik... heb we hier ook wel in Utrecht. Ja, en in Leeuwarden is het ge gelukkig er ook. Zwijnrecht uh, ja. uh, is, is het ook. Zwijnrecht. En, en ik bedoel, Heerlen is het ook. Maar ja, als je dat plan van Heerlen ziet. Dat dat... Het, wat zeg je? Heerlen was het, want nu de pla weg is, weet ik niet wat daar gaat gebeuren. En maar goed, maar er ligt wel een heel plan. Maar dat, dat loopt dan weer niet via het Heerlen. Herman van... is ook weg. Hè? Ja. Ja, dat, dat was een collega van ons, die, die, okay. die, die zat erin hier en die is helaas. Coffee shop veel te, Capricorn. Veel te vroeg overleden aan gevolgen van kanker. Maar, ja, maar dat, dat, was, dat was, laat maar zeggen, want ik bedoel, die burgemeesters, die, die, die stoelen natuurlijk gedeeltelijk ook op die, laat maar zeggen, actieve coffee shophouders, die er gewoon wel zijn. Ja. Van Gijzel, die heeft in Eindhoven de VCE. en, en, en nou ja, Wout van Egmond is natuurlijk de voorzitter van het PCN. En zo zijn er dus allerlei vormen van actief zijn als coffeeshop zijnde. Ik bedoel, het... um, ja, dan kun je gewoon een ontheffing indienen. Um, het, het voordeel van zo'n stichting is dat je dat natuurlijk hard kunt maken. Je kunt natuurlijk actief zijn, maar ik denk wel dat het een... Voorwaarde is om überhaupt enige regulering van de grond te krijgen? Nou, ja, dat je het gewoon, kijk, als je het gecoördineerd aanpakt, uh, stel dat, uh, weet je, het, het wordt moeilijker voor bijvoorbeeld een instantie als ministerie van Volksgezondheid om en een aanvraag van Zwijndrecht en een aanvraag van Leeuwarden en een aanvraag van Utrecht en een aanvraag van Amsterdam af te wijzen. Ja. Begrijp je? Dus het heeft ook de, de kracht, zit hem ook in de combinatie, zeker, ben ik met je eens. Ja. Als al die aanvraag. dichtheid wel eens gemeten hebben. maar in te schakelen bij het weigeren. politiek. je kunt het nu ook gewoon voor twee jaar. gewoon uh, in de koelkast zetten. dan kunnen wij lekker experimenteren. en dan kan de volgende kabinet zich buigen over de uitkomsten van al die onderzoeken, is misschien ook wel aanlokkelijk, weet je. Dus op die manier kan je het ook weer strategisch. Maar er zijn, ik bedoel, Marit Gebel en uh, Guusje Terros hebben zoiets toch eigenlijk in de, in de NRC ook geopperd. Maar ja, dan moest het weer via een motie in de Kamer en de. Of niet eens ja, een motie. Dat, dat, is, dat is hun werkveld, weet je. Wel, zij kunnen moeilijk met ondernemers op tafel zitten zeggen laten we experimenten gaan doen, maar ik denk oh, wel. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat. Ik denk wel dat een, <laughs> iemand als Marit Gebel, uh, bijvoorbeeld de staatssecretaris. Zou kunnen benaderen als er experimenten zijn en zeggen ja, ik vind het toch wel belangrijk dat die dingen doorgaan. Dus je moet wel nadenken voordat je dat weer van tafel veegt. Maar dit, het was toch een motie van Rebel en Koijman om een dat model in Zwijndrecht... Uh... Ja, maar ook die is niet aangenomen. Nee, nee, dat klopt. Dat, ik bedoel, dus de weg, laten we zeggen, via de moties in de Tweede Kamer. Ik bedoel, dat wordt dat het niet? Ik bedoel, de enige motie die is aangenomen, is die motie van ons kan. Ja. is in ons voordeel, laat ik het zo maar zeggen. Dat, je bedoelt dat... dat, dat, dat, dat een de, de, de... experiment mag, ja. Leuk. Ja. Nee, dat maar is... er is nog een motie aangenomen... <laughs> dat ging over het drugsafval. Dat de mensen die daar last van hebben op hun, in hun, op hun terrein... dat die uh, een tegemoet komen krijgen in de kosten. Zo ja, re... maar dat ging volgens mij meer over... alle dumping op het gebied van XTC. Ja, ja, ja, ja. maar oh. dat was een motie die werd ook ingediend... door mevrouw Bernsen en uh, meneer ja. Segers, dacht ik... En... En ja, nou, iemand, maar je mevrouw Berndsen maakt, zich denk ik wel terecht zorg. Uh, uh, eigenlijk zouden we 96, 97 begon het echt allemaal beleid te worden. En ik ja. weet nog dat we hier in de stad hadden... we een... nee, Maar dat, dat zat helemaal los van de context ja, van ja. het moment op het gebied van cannabis. Nee, maar dat was dat rondje moties wat onlangs ja. weer uh, was, was over. Ja, je zag dat ze het niet haalde behalve dan de moties waar je ja. niet tegen kan zijn. En helaas is bekend dat de meerderheid van de Kamer tegen dit soort experimenten is... Ik ben op zich blij dat meneer Oskam in al zijn wijsheid heeft gezegd... dat de gemeenten er niet aan mee mogen werken. Dat geeft ons nog steeds gewoon ruimte. Ja. Politiek is toch een, een moeilijk ding, vind ik. Lastig, lastig ja. ah, Ik vind het een mooi, mooi bericht. Goed zo. <laughs> ik las vandaag een hele mooie quote. Dat was van een kermisexploitant. Die zei, politiek is iedereen zit in zijn eigen draaimolen. <laughs> De, je, je had toch ook zo'n uh, zo bijdrage van, bij het uh, Songfestival in de Mallenmolen van het Leven? Of uh, hoe heet dat al? mallen, moe, dat alweer? Dat wordt zelfs geneurlijk. Hij de die lester de was. De... Ja, Lester. uit Utrecht, hè? Ja, ik kom niet uit Utrecht. Goed. Utrecht. Wat verwachten we jullie in Utrecht trouwens nou nog een extra toelopen in de shop vanwege de toeren? Naast al het bieren wat er. Nou, ik zie wel dat. Heeft die stichting. Hè, wat tenzij wat... het heel anders is opgezet? Juist vanuit. Positief, want je hebt wel. nee, nee. Nee, dat waren die luxe die opeens bij Jeroen ja, op de deur Nee, die, die, die belden op. Dat was, op. Eerder. Dat oh, was die gewoon op. dan, s'avonds weet ik hoe laat dat de telefoon gaat. Maar het mooie is, je kunt natuurlijk bestuurder zijn van verschillende stichtingen die elkaar niet, niet, niet buiten. Oké. Okay. Nou ja, dat. Uh... En als ik jullie was, zou ik eigenlijk, uh, zodra... <laughs> Geweldig. Ja. Maar het en fietsen, dat, dat is niet. Ik vind het een ideale combinatie, maar dan rij ik wel heel rustig trouwens. Ja, we zullen het gaan zien. Ze gaan hier werkelijk op, uh, op pak een beet 150 meter uh, langskomen. Hey, hey, maar ik mis wel Tour de achterdeur. Ja. O, de achterdeur, ja. Ik had verwacht dat die inderdaad met hun uh, hennepshirts, shirts, pakjes, broekjes en zo. Ja, door... die broekjes vind ik geweldig. ergens nog een rondje zou draaien. Misschien staan ze nog bij de startje, wij dat niet hè. Wie weet. Wie weet. Ja, ik, ik, het zal iets geks doen, dat zal wel bijna onmogelijk zijn hoor. Want de hele stad is in die zin, ik heb nog nooit zoveel openbare werkers en weet ik wat bezig gezien. Het wemelt van uh, motoragenten. Uh, alles, patrouillewagens, helikopters, uh, vliegtuigen, uh, alles. niet normaal. Nou, die, nu heb je er last van, maar ik heb het wel eerder gemerkt. toen bijvoorbeeld vorig jaar was in Den Haag was die grote internationale conferentie tegen cybercrime. Ja. Obama en zo alles was. En het zet Den Haag wel op de kaart. En wat ik nu al zag is dat uh, in The Guardian, een uh, Engelse krant, is Utrecht al ja. genoemd als het relaxte alternatief voor Amsterdam. Het gaat dus niet huh? echt komen De komende jaren ga gewoon veel meer toeristen zien. Dus die investering die begrijp ik altijd wel. Nou, ik ja, heb ja, ja, eens per ja, jaar ja, Amsterdammers die inderdaad bij mij in de tuin uh, komen relaxen. Dat klopt? Nou, kijk eens aan. En dat gaan nu veel meer mensen worden. Ook buiten ook wow. nog. Oh jee, oh jee. Ja. Goed, ik, uh, het was, uh, want ik, ik zie op mijn uh, computer dat het 20 uur 56 is. Ik, ik, ik dat vond zegt het mijn computer dat... ook. Nee, hey, verrek. Maar ik, ik vond het uh, een erg, erg leuk gesprek. En, uh... Ik uh, ook voor, uh, voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om in de uitzending te mogen zijn. Ja. Ja. Ik vond het ook heel uh, leuk dat je erbij was. Ja, dat was uh, helemaal zeker. super. Ja, ja. Dan, uh, en... Uh, we gaan ook uh, nog dingen buiten de uitzending omdoen, heb ik begrepen, dus dat, uh, dat is uh, ook leuk. En uh, misschien uh, kan het zo nu en dan terugkomen, want er zijn natuurlijk allerlei uh, interessante nieuwtjes te bespreken. Ik, ik weet niet of Kai er oren naar heeft om één keer per kwartaal uh, een, een leuke bijdrage te leveren. Ja, er is altijd genoeg te doen op dit dossier. Dus, ja, ja, <laughs> nou ja, goed, ik bedoel, de ontwikkelingen in Berlijn, dat, dat vind ik ook interessant. Dat, dat, dat, dat in, in zo'n stad. Ja, de vraag is dat ze überhaupt krijgen, maar ik vond het wel een hele dappere stap van die, van die mevrouw. Ja, en uh, nou ja, dat, dat, want dat, dat is toch ook nog een beetje hè, het B en het I-criterium waar we het over gehad hebben. Ik bedoel, dat is toch vanwege... Het, Stomme feit dat er geen shops in Frankrijk, Duitsland en België zijn. Ja, dat is natuurlijk een politieke keuze. Dat volgens mij in Frankrijk, weet ik, uit eigen ervaring wordt er veel meer gebloten dan in Nederland. Dus of dat beleid nou zo succesvol is, dat kun je je afvragen. En ik heb ook wel eens gezien dat bijvoorbeeld in die banlieus van Parijs, Nou, daar hebben ze gigantische problemen op het gebied van drugscriminaliteit. En daar roepen ook eigenlijk al die lokale burgemeester net als in Berlijn, die roepen al jaren van, geef ons alsjeblieft shops, want dan kunnen we het nog een beetje onder controle houden. Ja, maar goed, de ontwikkelingen in onze buurlanden zijn dus ook uh, van grote invloed op de ontwikkeling uh, uh, uh, van ons eigen cannabisbeleid. Want ik zie ook dat ze in de Tweede Kamer steeds refereren aan het strenge Belgische drugsbeleid wat nu aan nou het ontstaan is. Ja, wie zegt het goed, ontstaan. Ik moet eerst nog maar zien of het dan nog verder. Okay. Nou, en daarnaast, die Belgen hebben ook weer makkelijk praten, want uh, ze kunnen gewoon weer over de grenzen terecht. Dus ja. Wij lossen daar ook weer een groot deel van de problemen, want Toen het ingezet ketegen het beginnen was... Toen waren al die burgemeesters van die noordelijke Belgelijke steden van de Vlaanderen... Ja. Die waren hartstikke in paniek. Ja. Ja. Want die wegen veel meer problemen op het gebied van drugs, overlast en criminaliteit en straathandel... Omdat de Nederlandse koffieshops gesloten waren. Ja. Dus het is maar net uh, hoe je de problematiek bekijkt, lokaal en nationaal. Zo. Ja. Ja. Op eenzelfde manier profiteren veel gemeenten zonder koffieshops... Van het feit dat er in de buurt een andere gemeente is die daar wel in voorziet. Ja. Zeker, dan krijg je een soort regiofunctie. Nou ja, en dan dat, heb je dat, dus dat dus binnenlandse auto. toerisme, want die komen ook met de auto. Ja, ja dat klopt. Uh, 100 gemeenten wel en uh, 300 gemeenten niet, in grote lijnen. Ja, het mooie is van die 100 gemeenten tekenen bijna 60 dat manifest. Dus het is duidelijk hoe ze erover denken. Ja. We moeten, nou. Wij moeten gedag zeggen uh, tegen al die lieve luisteraars en chatters en zo. Van, uh, het is alweer 9 uur.